in laten we zeggen Nederland kan het weer die VOC mentaliteit dat acht. Het is normaal. wel. Dat is de ja. Lekker zo allemaal. Het is donderdag 12 september 2013 en dit is de dertiende aflevering van Net Niet Live. En we zijn nu weer de oost. We ja, zijn in 2013, aflevering 13. Ja, ongeluksgetal. Maar daar gaan wij doorheen. Daar hebben wij schijt aan. Het, uh, het was een, een, een heftig weekje weer. Het is weer ja een heftig weekje. Overal, uh, de, de oorlog is nog niet uitgebroken dat we vorige week uh, al aangekondigd hadden. Dat is nog hadden. Ik had verwacht dat de bommen inmiddels wel op Damaskus zouden liggen. Ja, die liggen er wel, maar nu anders. Ze liggen wel nou anders, ja. <laughs> Ze liggen ergens anders <laughs> nog opgeslagen. Daar komen we nog op, terug. Daar komen we zo op. Um, ik wil eigenlijk beginnen met iets wat het mij vanmiddag opviel tijdens het uh, luisteren van het, uh, denk, drie uur journaal dat het geweest is ofzo. Ja. Er zat iets in en ik heb de clip genoemd What's in a Name. What's in a Name. En dat is een kort clipje van het anime journaal en daar wil ik graag mee beginnen. Dat is horen. Wieland is vanochtend bij de veerboot een auto in het water beland. De bestuurster is overleden. Volgens ooggetuigen wilde de vrouw de boot nog oprijden toen hij al aan het wegvaren was. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar dat lukte niet. Onder meer een reddingsboot van terschelling verleende assistentie. Het gaat om een smart met een kaart. <lacht> de politie weet inmiddels wie de ongekomen bestuurster is. Ik kan er niks aan doen, ik moest zo hard lachen. Ja, ik het mag me niet opgevallen, ik heb het nieuwsje wel gehoord. Dan kan je elke auto hebben en je, kan, He? je hoeft niet die auto te noemen en dan ga je toch zeggen, het gaat om een smart. Dat is nog leuker, <coughs> als je zegt, het was geen smart. Voor de mensen die geen Engels kunnen, smart betekent een slim. Dus deze mevrouw reed een slimme wagen. Maar, Zo slim was ze. Dat maar zei, als je een veerbond op probeert te rijden die al uh, weg aan het varen is, dan ben je niet echt smart. Kun je dan nee, ben je een Duitser? Ja, dus uh, ja. Ja, ik leuk beetje, Misschien dat we nu al de helft van de luisteraars kwijtraken. Die dus. kans is redelijk groot. Maar nee. weet je wat ik dan niet snap? Als ik dan die signaallezer ben, zou zijn, dan zou ik hem niet kunnen laten liggen. Nee, want je, je, je hoort hem, je voelt hem. Ja, joh, ik, ik voelde hem meteen. Dus we die kunnen nou smart. stellen, dat ik weet niet wie dat is, maar deze nieuwslezer is. Een smart drijft niet, kunnen we het, het stellen. Het nieuwslezer is een soort robot, mm -hmm. die dus getraind is om alles te en niet zelf te denken. Die lezen alleen maar de, de, de het de ding, autocue. Maar ze weten dus niet wat ze zelf leest? want anders zou je inderdaad, bij het woord smart zou je waarschijnlijk zelf ook in lachen zo. <laughs> <laughs> Sowieso is. Yeah. Vroeger had je nog wel eens in die nieuwsdingetjes, dingetjes. Dat iemand. Uh, ik weet nog een keer dat bij Discovery Channel. Daar, daar hadden ze de, de, de, die documentaire over die man die met beren uh, leefde, die Timothy Treadwell, Ja, yeah. die, uh, die uiteindelijk opgevreten is door die beren. <laughs> yeah. En toen had ik de hele documentaire zitten kijken van een uur. En uiteindelijk hadden we de tragische dood van Timothy Treadwell sloot we mij af. En toen kwam de prachtige, de mooiste voice-over die ik ooit gehoord heb. Want het programma was afgelopen koud en die stem van Discovery komt erin en die zegt... Zo, nu naar iemand die wel weet wat overleven is. <lacht> en toen kreeg je die... Uh, Steve uh, Irwin. <lacht> nee, ja, ja. <lacht> Ho, ik hoorde eerst de eerste drone al overkomen, Joost, we moeten snel doorgaan. Oh mijn god, oh mijn god. oh mijn god. Ja, ja, oe, als volkoer, uh, Nou, uh, drones in Nederland is op dit moment een, een gevaarlijk iets meer, want uh, jij het het waarschijnlijk zelf ook al hoor. Ik denk uh, dat ik wel weet uh, wat je bedoelt, ja. We, we, we zijn een, je hebt de hebt grote kernnaties. Je hebt Frankrijk, Amerika. Mm -hmm. uh, Israël heeft ook een kernbom officieel. Rusland. Ja. Maar uh, er zijn ook de kleine, onbeduidend onbekende kernmachjes. Ja, en uh, en wij, wij zijn er ook zo in. Dus uh, laten we eerst even kijken uh, wat er precies is. Dat is deze, Ja. Nederland is drie jaar geleden akkoord gegaan... met de stationering van een nieuw Amerikaans kernwapen op de vliegbasis Volcom. Dat meldt het tv-programma Reporter vanavond. Volgens het KRO-programma bevestigen verschillende bronnen... dat het kabinet Balkenende en de Vier afspraken heeft gemaakt met de Amerikanen. Nederland zou hebben ingestemd met bommen die explosiever en nauwkeuriger zijn. Toen zou ook al zijn afgesproken dat de JSF het nieuwe wapen moet kunnen dragen... De JSF moet de opvolger worden van deze F-16's. De afspraken over volkol worden besproken in een rapport van de Amerikaanse Rekenkamer. Daarin wordt gesproken van NAVO-bondgenoten. Bondgenoten. Deskundigen zeggen in Reporter dat Nederland een van die bondgenoten, bondgenoten ook, ja. is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de mogelijke rol van Nederland. Nee, daar, nee. Moet, je, daar moet je niet over praten. Daar willen wij wel heel open op zeggen. Ik, ik, ik vind het tweede inzame, in dat klikt wel opvallen. Dat is uh, uh, het zinnetje... Nederland heeft ingestemd met bommen die nog explosiever en ja. nog iets zijn. Want, want dat vond ik altijd wel tot nog toe. Dat bij, als je oorlogen zag, je had Irak vroeger, beetje, die, die eerste uh, Irak-oorlog toen was ik 12 geloof ik, of, of, tussen 10 en 12. Uh, je had wel bommen, maar ik dacht altijd al van ze zijn niet echt explosief. Ja, ik vond, het was nodig, dat het was. Kan uh, explosiever. Het werd tijd dat onze bommen eens een keer een beetje explosiever werden. Ja. Hiroshima, even... dat was niet genoeg. Nee, dat, dat, ja, ja, ja. duizenden doden. Maar er hadden er veel meer kunnen zijn. In deze tijd leg je gewoon, gewoon een kwart van China plat. Ja, napalm, hopke. En wat ook interessant in deze vorm was dat gelijk, even terugkoppelend naar afgelopen week. Toen hadden we Partij van de Arbeid de Partij van de Draaierij genoemd. IJSF, ja. De JSF ja. Want was werd de JSF steeds heen en weer begonnen. En nu, dit is toch wel, zou ik zeggen, een klein linkje naar een reden... Waarom wij de JSF toch besluiten te kopen? Ja, maar dat zeggen ze in dit fragment. Uh, dat, dat die bommen die zijn speciaal gemaakt om onder de JSF te hangen. Ja, en als wij die allemaal hebben en moeten hebben, dan is het natuurlijk wel verdomd handig als we die dingen ook kunnen. Uh... Waarom moeten wij rondvliegen met, uh, met, met kernbommen onder onze JSF's? En ik stel je voor dat er, dat, er, dat er invasie op Nederland komt. Maar ze zijn niet eens van onszelf, hè? Want ze worden bewaakt door Amerikaanse militairen. En uh, Nederland mag daar eigenlijk helemaal niks mee. Ik vond het wel een raar, ik vond gelijk die, die, die koppeling dat ze er ook bij zijn. Weet je wel, uh, hij, hij, hij, kan onder een JSF. Dan denk je, oh, dus dat is de reden waarom ik gekocht ja, hebben. Wat, weet je wat ik ook altijd. Hij is een bomgenoot. Weet je waar ik een beetje mee zit? De, de hypocrisie. En, uh, ik bedoel te zeggen, zenuwgas, dat mag niet. Dat is uh, weapons of mass destruction. Ja, dan, en dat, uh, dat kan niet echt niet, daar gaan mensen dan dood. Ja. En keggen bommen dan? En, en, en al die andere conventionele wapens? Ja, en dat is niet verkeerd. Daar gaan mensen niet aan dood? Jawel? Met zenuwgas kan mensen tenminste nog ja, zonder verwondingen dood. Ja, maar, met ja, met, met, met, met, met uh, dit soort wapens, clusterbommen en weet ik veel een shit. Ja, dan verlies je arm en benen en bloed je langzaam dood. Ik weet niet wat dan meer humaan is. Ja, nou, je maakt nou een kleine tactische fout natuurlijk. Want kijk, een kernbom is in principe een, een iets, Net zoals een pistool. Die ligt daar, is niks <lacht> mee. Dus een kernbom in onze handen, als wij hem hebben, of Amerika. ...dan is een kernbom een heel goed iets. Ja. Als Rusland... ...die heeft een kernbom... ...dat is al een minder goed iets. Maar als bijvoorbeeld Pakistan of Iran... ...een kernbom wil... ...dan is dat net zo slecht als een zenuwgasaanval. Pakistan heeft ze. Ja, maar dat is net zo slecht als zenuwgas. Het dus, ja, dus, dus, dus, dus, ligt dus, een beetje aan waar, waar die ligt. Kijk, want wij Nederlanders en Amerikanen... ...en Fransen misschien ook een beetje... ...wij zijn nette, redelijke mensen. Ja. Maar die vuile, vieze, smerige honden... ...in Rusland en Iran en in Pakistan... Ja, maar die wilde hele de wereld vermoorden, mee. En wij niet. Oh, dan snap ik het. Snap je? Dus dat is een oh. beetje... Uh, guns don't kill, people kill. Ja, uh, ja. Nuclear bombs don't kill, ja. bastards do. Ja, nee, nee, nee. Uh, uh, Nou hadden ze... Uh, uiteraard is er... Uh, de Nederlandse minister van Defensie even gevraagd... Naar een, uh, een update hierover, wat ze hiervan vond. En uh, die heeft daar heel erg open over gereageerd. Nou, dan gaan we eens even, uh, even luisteren dan. Zo, lekker wij. Eigenlijk een simpele vraag. Uh, er schijnen berichten te zijn dat de kernwapens waarvan officieel niemand ooit wat wil zeggen, maar dat die toch gemoderniseerd gaan worden. Zit u ervan? U heeft al vaker van mij gehoord dat ik daar niets over kan en wil zeggen. Dus dat kan of... ook niet bevestigen. Nee, nee, nee, nee, ik de Kamer neemt daarmee officieel aan dat dat wel of niet zou moeten. Jenny. In dit geval niet. Wat moet u daar dan mee doen? Nogmaals, ik kan en wil daar niets over zeggen en zeker niet op camera. Zeker, maar dan wordt het niet tijd dat het Nederlandse publiek daar wel een keer iets over te horen krijgt. zou zouden zelfs geschikt zijn gemaakt voor het gebruik onder de JSF. Um, weet u, de. Ik kan. Äh, kan niks over maat, mijn collega van Buitenlandse Zaken, is in debat daarover met de Kamer. Uh, daar komt later dit jaar ook meer informatie over. Maar nogmaals, of het gaat om bevestigd of ontkennen, ik kan daar en wil daar ook iets naar... over zeggen. Je kan er allemaal over zeggen, Je wil daar niks over zeggen. Je dat kan ze niet. Als volksvertegenwoordiger, zes minister, dan kan je daar niks over zeggen tegen je volk. Dan moet je gewoon je bekje houden. Ja, maar, maar, maar, maar dat is je verkeerd. Want um, we hoorden net dat uh, uh, in 2010 is de Nederlandse regering begonnen met praten met de Amerikanen over de, de, de, het meer explosief maken en onder de JSF bevestigd kunnen van onze atoombommen. Mm -hmm. In 2010, dat was uh, in april 2010, Waar ze daar ongeveer over aan het praten. Dus dat was de bouwkennen dus nog. Dat was de kabinet bouwkennen 4. Mm. En daar hadden we toen uh, een beetje nog Maxime. Maxime, Maxime van Maxime, Maxime, jij zult het CDA nooit verlogenen. Jij bent een echte CDA. Ma Maxime, en Maxime was toch in, in, in de regering een, een, een, een, een, een flinke jongen. Dat kunnen we toch wel zeggen. Ja. Nou was Maxime dus, Maxime was minister van Buitenlandse Zaken. Dus Maxime was in april 2010 aan het onderhandelen met Amerikanen over de stap die nu gezet is. De nieuwe vernieuwde kernbommen die we hebben. Ja. Maar Maxime die was niet zo, zo iemand die zei van daar kan en wil ik niks over zeggen. Daar kan en wil ik niks over zeggen. Maxime die zei toen wat anders. Die wou er wel wat over zeggen. Wou er wel wat over zeggen. Oh die gaat Maxime er nu wel over zeggen. Luister maar wat Maxime oh, daarover te komt. stellen heeft. Oh daar komt hij. Um, er is nu een nieuw moment gekomen um, kom, dat wereldleiders uh, als president Obama, president Medvedev, forse stappen zetten. For, het, uh, het terugdringen van het aantal kernwapens. Vandaag doen. In om, om ook te praten over de kernwapentaak van, van de NAVO. En over de kernwapens die op Europees grondgebied zijn. Wat is dan het basale idee wat u gaat voorstellen? Allereerst wil ik uh, dat we ons als NAVO bezinnen op de vraag wat kan de NAVO bijdragen aan het terugdringen van het aantal kernwapens. Twee, ons bezinnen of de kernwapens vuile vieze smerige, leugenachtige Limburgse rot. <lacht> Terwijl hij nou de het Nederlandse volks toe te spreken... en dan zegt hij... ja, we moeten kijken, we moeten kijken... hoe we het NAVO uh, verbonden... hoe we het allemaal terug kunnen dringen... Uh, bommen op, Europees grondwerp en het NAVO moeten we allemaal terugdringen... Terwijl hij dit interview geeft... aan de NOS... waarschijnlijk als hij het deurtje uitloopt... loopt hij naar de onderhandelingen met de Amerikanen... Ja, over het explosiever maken... van de bommen die al toen op Vogel lagen. Dus, dus... Ja, dat is dat is Maxime, dat is een echte CDA. is Een echte CDA. Er. Links lullen, rechts vullen. Een CDA is de oorlogspartij. Ja, maar, maar, maar als er verkiezingen eraan komen, want op een gegeven moment moest na het Balken en de Vier moest misschien Maxime ook nog een Maxime 1 uh, proberen te realiseren. Toen dacht Maxime, misschien is het handig als ik nou even zeg dat ik tegen kernbommen ben. Ja. Maar niet tegen Obama. Nee, want dat is een goede goze. En anders dan krijgen we, moeten we meer betalen voor onze JSF'jes. <laughs> Even verder lezen we een Maxime. Ja, ik vind het Maxime prachtig, dat stemmetje. Ik mis hem wel. CDA moet terug. Ja, maar het CDA moet terug. Mijn CDA zal het, als ze er niet zijn, mis je ze. Maar de eerste dag van het ja, kabinet dat ja, ja. ze erin ja, ja. zitten. Ja, dan en, dan, dan, en, en ik vind tegenwoordig het CDA ook wel enorm, en klapper. maar. Het CDA, had Balken en Balken, en Balken en, die zag eruit als een, een Mogol, maar dat bleek kultgeldwaarde te hebben. Dat is je Potter uiterlijk ja, ja, ja, ja. Daar had je Maxime. Ja. Maxime was. De, de, de slang, de, de rat. De, de staal, alle, de, Maxime straalde onbetrouwbaarheid uit. Ja. En, en als je naar alle standpunten van het CDA kijkt, is dat een doel. Het CDA wil En zal hij al de andere, we die die, die tegen hem zeiden van... Maxime, je bent echt de CDA. Je die bedoelt, je bedoelt uh, Camille. Camille, die, later bij, die minister van verkeer was en die later bij de KLM directeur werd. En daar toch wel enigszins ergens een uh, beetje een vervelende uh, dingetje had. Ja. Maxime die nou ook uh, bij het IOC... Uh, de, nieuwe, de nieuwe IOC bestuur is. Die ah. helden helder wel. Helder. Maar, maar, maar tegenwoordig hebben ze die, die, die, die, die, die Buma stem gehad. Ja, nee, dat kan niet. Daar zijn ze de fout mee gegaan. Je niet. kunt niet Lubbers, nee, dat Balken niet. en de... Die zegt echt zo'n Spakenburgse rothoofd. Ze hadden vroeger oh. ook nog die, die, die, die, hoe heet die andere? Uh, Ruud? Uh, ja, Ruud Lubbers. Maar ze hadden nog die veel grotere smeerpijp. Mm. Uh, Eelco Brinkman. Eelco Brinkman. Ja, ik heb als je, als, je, als je die man in zijn ogen aankeek, als je dat drie seconden deed en je trok een gekke bek, bleef je bek je hele leven lang zo staan. Dat was net een, een toverspiegel. Ja, wat was een enge sluip. Nee, nee, nee. Daar was Maxime was daar, stak daar als een keurige, beschaafde jonge man vanaf. Ja, dat vind ik ook. Ik ga gewoon even verder luisteren naar Maxime. Ik vertrouw hem ook. Nou, maar we gaan kijken wat hij, mocht, hij wat hij verder nog te jij heeft. Wat ja. hij verder nog te um, Er is nu een al nieuw moment gekomen. De... Oh, sorry Maxime. Sorry Maxime, maar uh, ja, hier ongeveer. Oh, ik zal even opnieuw aanzetten, hierzo. ISO. Dus je stelt of dat een bijdrage kan leveren aan die kernwapenvrije wereld. Kernwapenvrije wereld. Kernwapenvrije Dat is wel met de Amerikanen over sterkere kernwapens. je de kernwapens op Europees grondgebied euh, hebt. Mocht het allemaal lukken, en dat wordt het nieuwe idee: kernwapentaak houden we, maar de kernwapens zelf gaan gaf. Europa uit. Dat betekent dan ook dat ze uit volkofferdrijnen. U weet dat de Nederlandse regering altijd open is over het feit dat er een kernwapentaak is. Maar wij bevestigen nog ontkennen waar, uh, of er kernwapens zijn en uh, zo ja waar die zijn. Dus Hij ik, kan ik, en mag een, niet gegeven, daar niet toe. Ik vind niet u het over heeft. <laughs> Al die actievoerders zijn hoor. <laughs> Kijk maar op Google Maps. <laughs> ik heb altijd zo'n uh, paas. <laughs> die staan daar voor een legacy dat we Nederlandse we demonstreren. Wellicht. <laughs> ik ik, ik, ik bepaal. Ja, je hebt hem afgekappeld. Ja. Ik vind het prima om je te horen liegen. Ja, Op een gegeven moment ben ik het ook gewoon, gewoon spuug en spuug zat. Nou, dus, dus, dus in 2010 kunnen we nou even kortstellen, stellen. de Nederlandse regering een maar gemaakt. Ja, Amerika natuurlijk, we willen graag jullie kernbommetjes houden. En Inderdaad, ze moeten wel explosieven en er moeten wel meer doden vallen als jullie ze straks gooien. Uh, en weet je wat, dan vertellen we onze naïeve kiezertjes wel dat we zojuist weg willen. En dat bijt iedereen wel en drie jaar later is iedereen dat we wel weer vergeten. Ja, Maxime, maar dan heb je even buiten één ding gedacht, buiten net niet live. Ja. Want wij vergeten niks. Ja, en wij, uh, ja. Ook drie jaar later, <gül> teruggepakt op je woorden. En, en, en Maxime was een vieze rat, maar laten we eens zien wat er nou zit. Dat is ja. net zo viezig geen rattig. Nou, maar toevallig heeft Mickey iets uitgezocht. En dat komt straks. Even als teaser dat de mensen er niet, uh, niet wegklikken. Maar straks gaat uh, Mickey even vertellen hoe, hoe erg kankerd dit land is. Ik heb er geen ander woord voor, sorry. Dat is een pleurslijn. Ja. Dat is het. Het gaat ze niet om een regering zou moeten het gaat zorgen voor het welzijn van om, de burgers interesseert in Het gaat om uh, aanzien, vooral. Aanzien, ego. Aanzien het gaat niet eens om geld. Het gaat om aanzien en erbij willen. Het worden. gaat om, om handjes geven. zoals uh, toen uh, Fransje Kuttermans. Ja. Die had zijn hele, hele muur aan zijn kantoor met foto's met, met, met wereldleiders die, die handjes gaf. Dat vinden ze is Een handje van Obama. Daar trekken ze zich elke avond op af. Dat is gewoon heel eten. Zo precies, wat wij willen waarschuwen even, is Nederland, we zijn een kernbommacht. Als je in de buurt van Volkow uh, woont, misschien moet je s'avonds even uitkijken als je een sigaretje rookt. Dat je, dat je hem niet wegschiet, dat je, je wel eens doet, zo, zo brandend. Want als hij naast zo'n atoombommetje komt te ploffen, die zijn tegenwoordig een stuk explosiever dan ja. ze vroeger waren. Vroeger, kon je, vroeger kon je een aanval nog wel redelijk overleven. Tegenwoordig is er een, best een kans dat je er blijven met schade over Je moet niet in de buurt van Volkow gaan wonen. Ik zeg, ik zeg volkom moet je rond mij als de pest. Ik zou sowieso niet gaan wonen. Nee, ook niet als ze geen kernbomen halen. Nee. Scheidvliegtuig, wel. Goed, tot zover voorkom. Ja, maar nog niet tot zover bommen, want we hebben nog meer bommen. We hebben heel veel bommen Zijn, eh, Bommen, van, bommen en granaten. Het was, een, het was een week voor Captain Heather. Zo. Duizend bommen en granaten. Welke, want, welke uh, wil je horen, welke bom? Ik wil even naar de bommen in Syrië. Oké. Dan zullen we beginnen, want we hebben aardig wat materiaal. Laten we eerst even kijken, uh, ik heb een paar clipjes. Uitleg dus uitleggen, maar heb je een clipje misschien wat uh, even gauw de situatie van nu uitlegt? Ja, wel een hele lange. Oh, dan misschien moet je later, dan wil ik eerst even. Maar en die legt kijk... wel alles, de hele situatie van nu uit. Maar dan wil ik daarvoor even, even, even twee dingetjes. Ja. Uh, uh, eerst even over dat gifgasrapport wat er gemaakt is door de VN. Daar ben ik achter gekomen dat het... Zo eerst even als, als begin even Obama erin pleuren. Daar heb ik even geknipt in. Is een van zijn toespraken van deze week naar het Amerikaanse volk toe. Ja. En dat heb ik even zo geknipt dat de belangrijkste dingen die hij eigenlijk zei... even naar voren komen. Ah, we gaan gewoon. Zegt hij nog, yeah, you can take that to the bank. Nee, maar wel andere onzin. Mr. President, thanks so much for joining us. Thank you. This latest idea floated by the Secretary of State, John Kerry, picked up by the Russians. Is it possible this could avert a US military strike on Syria? It's possible if it's real. It's real. Nou, dit is al belangrijk. It's possible if it's real. Het is mogelijk als het echt is. En wij hebben al gezegd het is zo fake als het, als het maar kan zijn. Het is dus dit is al iets wat hier verklapt. En zo zitten we meer in deze club. I think it's certainly a positive development when uh, the Russians uh, and the Syrians both make gestures towards dealing with these chemical weapons. This is what we've been asking for, not just over the last week or the last month, but for the last couple of years. deze uh, because these chemical <laughs> yeah. weapons pose a significant threat. To all nations and to the United States in particular. Is this... In particular? Ja. Uh, to all, het is een gevaar, Zullen we dat even uitleggen. Het is een gevaar, zegt hij, voor alle landen wereldwijd. Maar uh, voornamelijk in particular voor de United States. Land dat ligt natuurlijk ook het bij bij Syrië. Nou, in zoverre als je de kaarten erbij pakt. Wel, als je de 52ste staat van Israël, van Amerika-Amerika. Israël. Ja. Als Israël een Amerikaans ja, staatje is, ja, ja, ja, ja. dan leggen ze er verdomd dichtbij. Ja, precies. Dus er is ook weer zo'n boute uitspraak die je in het journaal niet hoort. Gaan we verder? Bashar well, al-Assad's last chance. Well, uh, you know, I think that <laughs> it is important for Assad to understand that uh, you know the chemical weapons <laughs> ban, which has been in place, uh, is one that the entire civilized world just about respects and observes. It's something that protects our troops. Even in, when we're in the toughest war theaters, uh, <laughs> from being threatened by these chemical weapons, <laughs> it's something <laughs> that protects uh, women and children <laughs> and civilians because these weapons, by definition, are indiscriminate. They don't just target somebody in uniform. And uh, no, nee, Mr. Obama, they huh? don't just target someone in uniform. Nee. Uh, I'm go back to our previous topic. Doen kernbommen dat wel? Uh, kernbommen die gooien wel alleen uh, mensen in uniform plat en de gewone burgers hebben daar geen last van? Nou ja, als we het nog dichter bij huis zoeken, of bij huis, nog dichter bij de werkelijkheid, doen drones dat wel. Drones? Uh, uh, in Nagasaki en in Hiroshima zijn toen alleen Japanse soldaten dood gegaan en ja, de burgers niet Nee, maar ja, dat is natuurlijk alweer lang geleden, maar wat, wat mij dan opvalt is dat ze... Ik hoor dan ook van de week weer dat uh, de, dit jaar hou de, goede, de dertigste drone strike in Pakistan was. Weer zeven doden, nou, dat, dat liegen ze, er zijn er meestal veel meer. Dat, dat, dan heb je er in een jaar tijd, uh, dood je de duizend in Pakistan met drones... ...en dan zijn er misschien acht terroristen van en de rest zijn, uh, ja, ja, die stonden, stonden, stonden vlakbij dat uniform. Collateral damage. Ja, maar dat, weet je wel? Oh, ik Yo, I no. suspect <laughs> yep. some of our side's allies... Recognize the mistake he made in using these weapons drift outside of Syria. He said in an interview with charlie rose that if you the united states attack, mm -hmm. launch military strikes he said uh, he will respond anything. He said expect anything yeah. Not only from him, but from his allies that sounds like a threat to the united states. <laughs> yeah, uh, uh Mr. Assad doesn't have a lot of capability. He has capability relative to children. He is uh, Mick, ik begrijp dit clipje niet helemaal geloof ik. Meneer Assad was net nog de grootste bedreiging voor Amerika. Ja. Maar nu het hem even niet uitkomt, zit hij... Oh, meneer Assad heeft niet zoveel mogelijkheden om iets te doen. Hij heeft uh, de mogelijkheden net zoals kinderen. Dus, dus is hij misschien dan toch niet zo gevaarlijk als dat hij net uh, 30 seconden geleden zei. Ja, maar alles loopt toe naar mijn onderwerp dat ik straks heb. Dat kan ik je vast vertellen, als we het over kinderwapens hebben. De relative to uh, a... Uh, een uh, oppositie die nog steeds getting itself en geen professionele not professional Hij heeft geen. doesn't have geen. Uh, a credible geen. Uh, yeah. uh, uh, uh, uh, ja, Hij heeft geen. Hij heeft geen. Iran heeft Hezbollah Hij heeft geen. Hij heeft geen. Hij heeft geen. Hij heeft geen. Hij heeft Rusland Hij heeft geen. Hij is uh, ook niet officieel zo, hè? Rusland zelf, Poetin zelf blijft constant roepen dat hij Assad al uh, heel lang steunt en dat hij blijft steunen. Ja. Poetin noemt Assad zijn, uh, zijn uh, partner. Dat is ook zo. Vriende partner. Dus, Ik kan het bijna niet voor me houden, maar we komen er straks helemaal op. Okay. dan gaan we eerst even nu over Syrië. Ja. Dus, dus, dus Obama die ligt uh, in, in een clipje van, van twee minuten, ligt hij een keer of zes. Ja. En hele, in twee minuten tijd trekt hij voor elkaar om, om, om, om Assad de grootste gevaar te noemen wat er is en een klein kind wat niks kan en wat Hezbollah kan ook eigenlijk helemaal niks, ja, ze kan niks. Maar daar vechten we toch al jaren wel heel erg tegen tegen die kinderen. Ja, maar ze kunnen niks. Uh, uh, uh, het is allemaal gebaseerd op het gifgasrapport, hè? Het ja. gif dat gifgasrapport waar die watermeloen, Kerry, uh, uh, ja. waar die de hele wereld mee. Want, want hij moet misschien als hij nou wat gematigd gaan worden is wat ik merken bij van Obama, moet hij misschien Kerry ook even vertellen dat de Koers van Kerry die wil nog steeds overal geloof ik oorlog oorlog oorlog. Ja, maar, maar dat hele rapport waar ze het op baseren... ...daar is me iets vreemds aan opgevallen. Als je uh, naar beneden... ...even gaan... Uh, ...naar mij... Ja, ...Dia... Ja. ...als je die iets draait... ...dat gaat over het gifgas, gifgasrapport... ...en uh, ik ben erachter gekomen dat die onderzoekers van de VN... ...die zijn helemaal niet in Damaskus geweest... ...waar die gifgasaanval is. Ja. Sterker nog, het hele rapport is op totaal andere dingen gebaseerd. Luister maar eens. Korsprin, Sander van Hoeren. Sander, even voor de duidelijkheid... ...mei tot juli, dat betekent dat dit rapport nog uh, is van voor. De gifgasaanval <laughs> bij de, de Voor die gifgasaanval, ja, inderdaad. Maar daar draait alles om, om die gifgasaanval. Zijn wel meegenomen. En daarvan zeggen ze dat ze niet hebben kunnen vaststellen wie die heeft gepleegd, maar een aantal ja, dat is de gevallen heeft dat wel gedaan, en komen ze tot de conclusie dat zowel de rebellen als de regering zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden, de rebellen bijvoorbeeld met standrechtelijke executies, maar vooral toch ook het regeringsleger met het bombarderen van woonwijken en het daarbij willens ze en op de koop toenemen van grote hoeveelheden burgerslachtoffers. Herken je de conclusies die worden getrokken? Ja. Verder is het niet meer interessant. Dus we hebben nu een rapport over Assad moet straffen voor de grifgeld in augustus. Maar gebaseerd is op dingen die gebeurd zouden zijn in mei. Dat is een klein beetje vreemd. Ja. Even Want uh, uh, Nederland stond tot, tot voor gisteren stonden wij nog op, uh, op, op, op het standpunt dat voor ons niet bewezen was dat Assad en het Syrische regime ja. uh, uh, schuldig was. Ja. Maar uh, dat is vanavond verander. Wij zijn als Nederlanders steunen wij nu ook het euh, Amerikaanse standpunt. En dat wordt uitgebracht door, euh, uitgedragen door Frans Kuttermans. En uh, Frans twijfelt niet meer. Leuk Frans zit in de regering? Frans is... Euh, Frans, ja, Frans zit voor mij in de regering. Oké. Okay. Of niet, maar Frans, Frans twijfelt in voor voor nog wel Mijn oproep heeft erin geresulteerd dat onze diensten van collega-diensten meer informatie hebben gekregen. En uh, de evaluatie van die informatie brengt mij tot deze conclusie. Ja, u bent er nu van overtuigd? Ja, met aan grens de waarschijnlijkheid dat het regime van Assad verantwoordelijk is voor uh, de gifgasaanval. En het is eigenlijk alleen nog maar een theoretische mogelijkheid dat anderen erachter hebben gezet. Ja, je moet uh, die kleine mogelijkheid altijd Kleine mogelijkheid. Mee. Maar uh, de uh, gegevens, uh, de informatie die inmiddels gedeeld is met uh, de Nederlandse diensten, brengt ons tot uh, deze conclusie. Dat het zeer twijfelachtig is dat de oppositie... Uh, het gedaan zou hebben en dat het zeer waarschijnlijk is dat Assad dat. En wat betekent en wat betekent dat voor de, euh, de Nederlandse standpunt, hoe Syrië we nu uh, behandeld moet worden? Het uh, betekent uh, dat wij ja. nog steeds volop inzetten op het vn spoor Het is erg belangrijk. ...dat de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid hierin kan nemen. Het zou ook fantastisch zijn als het spoor dat nu is ingezet op voorstel van de Amerikanen... ...gevolgd door de Russen, dat Syrië toetreedt tot het chemisch wapensverdrag... ...dat de chemisch wapens worden opgegeven en onder internationaal toezicht komt. Hoor je wat hij zegt? Ja. Het zou fantastisch zijn als het, het, het, het standpunt wat nu ingezet is door de Amerikanen en gevolgd door de Russen... Ja, Frans, dan maak ik toch een klein foutje. Want de Amerikanen wilden namelijk tot eergisteren zo'n beetje. Uh, niets liever als bombarderen. Terwijl Poetin van de Russen al sinds het allereerste begin in augustus... Uh, ...zegt van er is geen bewijs. En uh, uh, bombarderen zou... Dus het is niet zo dat Amerika een vredesplan ingezet heeft... ...en dat de Russen gevolgd hebben. Misschien moeten we gewoon een keer eerlijk zijn... ...en de, de, de, de censuur hier in Nederland wat uh, terugdraaien. Rusland had het tot nog toe altijd op een vredelievende toer. Maar dit, de... ik heb het die kip erover. Die draaien ervan? Ja, nee, luister maar even verder Frans, want Frans... Niet te veel verklappen. Frans doe je nog een minuutje. En vervolgens worden vernietigd, dat zou allemaal fantastisch zijn. Maar tegelijkertijd eh, ontslaat dat niet de internationale gemeenschap van de plicht... om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval ook ter verantwoording te roepen... Ter verantwoording? Bijvoorbeeld voor het internationaal strafhof. Ja, ja, en hoe zou dat dan moeten? Hoe zou Assad voor dat strafhof kunnen komen? Want dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat zullen we zien hoe dat gebeurt. Dat ligt ook aan de uitspraak van de Veiligheidsraad. Het zou goed zijn als de Veiligheidsraad zich op dat punt ook helder zou opstellen. Maar zoals ik vanaf het begin heb gezegd. Het is een ernstige oorlogsmisdaad om gifgas te gebruiken. En die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dienen ter, verantwoordelijkheid, ter verantwoording te worden geholpen. Maar hoe realistisch is dat, dat het via de Veiligheidsraad tot een bestraffing komt? Want tot nu toe is die Veiligheidsraad een, een tandenloze tijger als het om Syrië gaat. Dat zullen we, zullen we zien. De inzet van de Nederlandse regering is op dit punt duidelijk. En ik denk dat er veel landen zijn die die inzet delen. Ik denk ook dat er landen zijn die tot nu toe erg terughoudend waren... Op het moment dat wordt aangetoond dat er gifgas is ingezet en dat ook het kan worden aangetoond dat aan, met al zekerheid en waarschijnlijkheid wie daarvoor verantwoordelijk is, want... dat ze willen dat er stappen dat je ons van worden ondernomen. Meneer Tillons, kunt u een voorbeeld geven van dat bewijs wat ertoe leidt dat het Syrische regime voor verantwoordelijk is? Uhm, ik, ik kan geen concrete voorbeelden nee. geven, dat wil ik niet, omdat ik juist het werk van onze diensten wil beschermen op dit punt. Uhm, zij krijgen de informatie die ons tot deze conclusie uh, brengt door goede samenwerking met de buitenlandse diensten. Amerikaanse de goede dieren. samenwerking, die kunnen we alleen maar handhaven als die buitenlandse diensten er ook op kunnen rekenen. Ja, dat we, die heeft, dus dan dan hebben we de buitenlandse diensten ook Dat we de acht nemen. Dus um, we moeten het echt hebben van uh, het goede werk van onze diensten in samenwerking met andere diensten. En ik moet dan de conclusie met u delen, maar ik kan niet uh, het onderliggende bewijs uh, met u delen. Ik dat kan Frans helaas niet delen. Maar wat Frans dus zegt is, er is onomstotelijk bewijs. Uh, en daar, daar concludeert hij. Dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Assad gifgas heeft gebruikt. Maar ik vind dit toch wel een, als voordat je Damaskus namelijk gaat bombarderen, uh, uh, vind ik persoonlijk uh, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat is uh, uh, net het taal voor misschien. Ja. En om nou hele burgerslachtoffers te gaan maken voor misschien, vind ik persoonlijk een beetje voorbarig. Uh. Maar ja, dat is, wat, dat is wat ze altijd doen. Dat is smerig voor woorden. Frans weet. En, en het alle gelul Kom op, maar Als er onomstotelijk bewijs was. Dan hadden we het al lang gehoord. Van Kerry. Van wie dan ook. Want ze, willen, ze willen alleen maar. Ze zijn al een week lang bezig met draagkracht voor een aanval. Ja. Draagkracht kweken voor een aanval. Maar er is niemand die op maar één woordje bewijs durft te noemen. Want dat wordt gelijk onderuit onderuitgeschoten. Er is namelijk geen bewijs. Nee. En, uh, gisteren in het nieuws u hadden ze dus een reportage. Uh, even kijken of we ervan kunnen draaien. Maar dat, dat is de laatste stand van zaken, weet je wel. Want. Elke dag is het anders, weet je wel. Ja, ja. Dus ik zal er even in pleuren, als het ja. lang is, dan kunnen we hem er eind aan maken. Maar er ja. zit uh, nog een aardige scoop ook in. Namelijk, die ik nog niet eerder gehoord had. Oh, die, waar nieuws u ermee kwam. En een van de leden van die Veiligheidsraad... en de belangrijkste initiatiefnemer van de diplomatieke onderhandelingen van nu... dat is natuurlijk Rusland. En daar in de hoofdstad in Moskou, daar is onze correspondent David-Jan uh, Davidjan, David-Jan, goedenavond. Eerst maar eens, uh, morgen komen ja. de twee ministers bij elkaar... van buitenlandse zaken. Lavrov van Rusland... ...en John Kerry van Amerika in Genève, wat gaan ze met elkaar bespreken? Nou, in de eerste instantie gaan ze met elkaar uh, proberen overeenstemming te bereiken... Het, ...over het voornemen om de chemische wapens van, uh, van Syrië, van Assad... ...onder internationale controle te brengen. En dat is al moeilijk genoeg in ja. een land uh, uh. waar oorlogen voor moeten Er zijn aan nou chemische wapens, wapen gevaarlijke arsenalen nou, al, onder internationale controle. Assad die schijnt dus vandaag gezegd te hebben dat ze er wel zijn, hè? Daarom kan ik, kom ik, kan ik met mijn kop er niet meer bij. Dat is nog weer na dit bericht. Dat zit er ook nog wel in. Assad heeft nu wel gezegd dat ze er zijn. Maar hij zegt niet dat hij het gedaan heeft, maar hij heeft wel chemische wapens. Dat hij het heeft, oké. Zoiets. Toezicht bovendien, hoe ga hij ze uh, zometeen vernietigen, ook dat nog. Uh, verder moet, uh, moet Syrië ja, de conventie tegen het gebruik van ja, chemische gaan ondertekenen. Ja. Nou, al die dingen die kosten tijd. En de Amerikanen willen het juist zo snel mogelijk. De Russen willen het wat rustiger aan doen. En er zijn ook nog twee wat meer principiële punten. Hier krijg je weer dat punt waar ik net een beetje op piefte, dat is dat, dat in, in, in de westerse wereld is uh, uh, nog altijd dat koude oorlog uh, uh, verleden, is dat Rusland is altijd de boeman hè? Hm. als Rusland iets zegt, dat is niet waar, het moet eerst bevestigd worden door Amerika. En dus, dus hier ook weer, uh, hier zegt hij eigenlijk eerlijk, constant zeggen ze, uh, Rusland was het initiatiefnemer van uh, uh, we moeten eerst onderhandelen, we moeten eerst kijken of het wel echt daadwerkelijk zo gegaan is. ...jongens hebben de rebellen misschien niet gedaan, maar in dat nieuwsberichtje van mij net... ...daar hebben we toch, Fransje toch heel duidelijk, de Amerikanen op de weg van de vrede gevolgd door de Russen. Nee, fuck you, we een afstappen van het morele gelijk van de Amerikanen. Dat de Amerikanen goed zijn... Ja, we moeten gewoon vaststellen, en dat is zo, er zijn gewoon twee, twee boemannen, hè. Ja. ja. Alleen maar En ja, Dit is gewoon de ene boeman die de andere boeman zwart maakt. Ja. Dat is het gewoon. Maar het is niet per definitie dat de Russen slecht zijn, maar als je een gemiddelde mens... ...iets vertelt van Obama heeft gezegd, dan kopen mensen dat gelijk. Ze zijn even slecht. Prima. Maar als Poetin, dan, dan, dan, dan geloof ik niet, want ze zijn net zo slecht. Obama is ook een vieze net zo slecht. rat. Kerry is een vieze smerige rat. Dat is allemaal. Ten eerste de veiligheid van Syrië. En Rusland heeft toch het gevoel dat door het opgeven van die chemische wapen, wapens... Syrië defensief wordt verzwakt met twee vijanden aan de deur. Israël en Turkije. Dus daar zou Lavrov ongetwijfeld iets over willen zeggen. En tot slot ook nog over de positie van president Assad zelf. De Amerikanen willen van hem, van hem af. De Russen zien hem als bondgenoot, als trouwe bondgenoot... en als enige bondgenoot in het Midden-Oosten. Dus de twee ministers hebben heel wat te bespreken... David-Jan, er is een VN-resolutie in de maak, ja. onder andere van Amerika. Is... Heb je dat gehoord, die VN-resolutie? Nee. Nee, moet je eens luisteren. Wat, wat ze voorgesteld hebben. Ja. En waar dat hele nieuws de laatste dagen over gaat. Ja. En dan moet je nou eens horen wat ze voorgesteld hebben. Een aantal zaken uitgelekt, jij hint er eigenlijk al op, die daarin moeten komen te staan. Syrië moet zijn schuld erkennen, moet erin komen te staan. Een militaire aanval... ...moet een optie blijven van de Amerikanen en belangrijk... ...en de leider van Syrië, president Assad... ...moet zich verantwoorden voor het internationaal strafhoog in Den Haag. Denk je dat dat ooit gaat gebeuren? En dat weet Obama ook? Nou, dit zijn drie punten waar de Russen een hele heel belangrijke punten mee hebben. Allereerst die verantwoordelijkheid voor die, aanval, die chemische aanval op 21 augustus. Daarvan heeft president Poetin aan het eind van de G20-top... ...vorige week in Sint-Petersburg luid en duidelijk gezegd... Dat hij daar niet van geloo... dat hij dat niet gelooft, dat hij daar geen bewijs van heeft gezien. Sterker nog, wat dat hij is. denkt dat het juist de opstandelingen zijn geweest die, die chemische Putin. wapens hebben ja, ingezet. Om ja, de dat is wat ik bedoel. Poetin roept al afgehaald omweken. Het zijn de rebellen. Poetin zegt dat hij bewijs heeft dat de rebellen uh, deze giftgas aanbouwen. Dat baseert hij op het feit dat hij zegt bij uh, de raketten waarmee het giftgas is afgeschoten... Het zijn raketten die de rebellen gebruiken. Nou, maar ik bedoel te zeggen, in de, in de westerse media wordt nu net gedaan alsof er uh, een plan is dat uh, Assad dus schuld heeft bekend en dat hij zijn wapens gaat opgeven, En dat Rusland ermee eens is. Zo wordt het gebracht. Ja, maar dat, dat is puur bullshit. Je, als je alleen maar de nu.nl ja, ja, nu uh, headlines leest, dan lees je het zo. Dan ga je dat geloven. Er zit zoveel achter. Als je, zoveel je goed, als je goed luistert, praaties. dan is er een zinnetje. Dan is er twee voorstellen, twee van de twee voorstellen zijn... Uh, ten eerste dat Assad toegeeft dat hij schuld heeft. Dat Assad zich vrijwillig gaat melden bij het strafverbund in ja. En dat, dat er nog altijd de optie tot een, een, een militaire aanval open blijft. Ja. Zo precies precies zijn. Ze roepen een aantal uh, dingetjes waarvan ze zeker zijn dat, dat de Syrië daar niet aan toe gaat geven. En dan kunnen ze alsnog die zo gewenste en geld opleverende uh, uh, ja. aanvallen. Ja, geld kosten. Van Assad, ja ik zei het al, hij is een belangrijke zo. Van, van, van, van. Dus om hem terecht te laten staan voor het internationaal gerechtshof, daar zullen ze niet snel mee instemmen. En ook ja, militair ingrijpen uh, in een VN-resolutie, ook daar is spotting duidelijk over geweest. Daar kan geen sprake van zijn. Dus nogmaals, het wordt heel ingewikkeld daar in Genève. Nou ja, heel ingewikkeld. Beide partijen staan dus als... Uh... Eh, eh, Brokken tegenover elkaar kun je zeggen. Verwacht jij er iets van? Denk je dat de uitkomst positief kan zijn als de verschillen zo groot zijn? Nou, ik denk in ieder geval dat allebei de partijen, voor zover ik het kan beoordelen tenminste, in principe wel bereid zijn om tot een oplossing te komen. Alleen het wordt nou zeker met het voornemen van de Amerikanen om zich volgend jaar terug te trekken uit Afghanistan, kan dat tot enorme logistieke problemen leiden eh, voor de Amerikanen. Duidelijk. David-Jan Godfraar in Moskou, dank je wel. Meteen via jou door naar Washington D.C. Daar is Wouter Zwart. Goedenavond, Wouter. 48 uur van diplomatie. En Obama lijkt nog het meest in een achtbaan terechtgekomen te zijn. Um, eerst maar eens even doornemen. Ja, Syrië, de chemische wapens moeten weg. Assad zei, die heb ik helemaal niet. Hij heeft nu weer gezegd, oké, okay, ik heb ze wel. Uh, en jullie mogen ze weghalen. Hoe moet dat dan? Even idee? Obama is in een achtbaan terechtgekomen... Ja. Obama is geschrokken van het feit... dat hij niet had verwacht dat er ook in Amerika zelf inmiddels... zoveel weerstand tegen nog een oorlog is. Ja. Uh, uh, van de week was leuk en ik heb hem niet geklept, maar heb ik een toespraakje gezien van onze grote vriend Brzezinski. Ja, gezegd, Brzezinski zei wat heel interessant. Heb je dat gehoord? Nou, Obama zegt nooit iets interessants. Brzezinski zegt interessante dingen. Want in Brzezinski is de, de werkelijke leider. Weet nou, je wat Brzezinski zei in zijn toespraakje? Nee. Die, die beklaagde zich een beetje over het feit. Hij zei... Uh, uh, Vroeger was het makkelijker om een miljoen mensen onder controle te houden... Oh ja, dat ...dan was ze te doden. Wel tegenwoordig is het makkelijker om ze te doden dan onder controle te houden. Ja. En hij klaagde echt letterlijk, het was net een klein kind, die klaagde... ...over uh, dat uh, op deze manier, we hebben de beste wapens, hij. We hebben wapens die alles kunnen controleren. Maar doordat mensen tegenwoordig mondig zijn met internet en alles noem maar op... Uh, ...wordt het ons bijna onmogelijk gemaakt om ze te gebruiken. En daar hebben ze zich een klein beetje in vergist. dus. Ze hadden gedacht dat ze weer gewoon met een makkie een oorlog... Maar dat wil niet zeggen dat ze nou de oorlog afgeblazen hebben. Ze hebben de tactiek even veranderd. En we gaan nog steeds op een oorlog afstouwen. Ik doe even een stukje verder spoelen op het gevoel. Gewoon, want het ja, is een ja. heel lang verhaal. Er komen nog wat leuke dingen achteraan. Want het gaat allemaal over hetzelfde geneuzel. Dat een dictator kinderen vermoord oh, met geef dat is echt het gevoel waar hij vanavond uh, gisteravond speelde. Oh dit is de uh, toespraak van Obama. Ja. Yeah. En dan moet je gaan tellen hoe vaak die het woord children onder gebruikt. Ja, emoties hè. Dat is het ja, uh, yeah. socked mouth. My fellow Americans. Tonight I want to talk to you about Syria. Why it matters and where we go from here. The situation profoundly changed though on August 21st when Assad's government gassed to death over 1000 people including hundreds of children. Eén. The images from this massacre are sickening. Men, women, children lying in rows killed Sorry. by poison gas. Others foaming at the mouth, gasping for breath. <laughs> That's horrible. A father clutching his dead children, Please. imploring them to get up and walk. What happened to those people, to those children, Please. is not only a violation of international law. It's also a danger to our security. Let me make something clear. Let me make something the clear. The United States military doesn't do pinpricks. <laughs> no. <laughs> Even a limited strike will not. send a message to <laughs> Assad that no other nation can deliver. No other nation. Niemand. I don't think we should remove another dictator with force. We learned from Iraq that doing so makes us responsible for all that comes next. Ah, you don't I want you don't want to carry America's responsibility. Not the responsibility. Libya? Police. Terrible things happen across the globe. And it is beyond our means to write every yeah, law. Yeah. But when, with modest effort and risk, we can stop children from Five. being asked to death and thereby make our own children safe in yes. the long run, I believe we should act. Yes. Yes, you can. That's what makes America different. Yeah. yeah. That's yes. what makes us exceptional. With humility, but with resolve, let us never lose sight of that essential truth. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America. And the children. And the, the children. children. The and God, children. God bless us all. Children. Dat isom is een in oorlog, hè? Dat in oorlog altijd twee partijen open. Uh, God bless. ons. Is God echt een God lastige keuze iedere keer. Wie moet dan kiezen? Je weet het ontzand ook niet meer. God weet het ook niet meer. Allah, God, Buddha, Krishna. Weet je wel? Ze weten het niet meer. Ze weten het niet meer. Het is lastig. De Mahdi. Maar het is voor ons mensen voor de is het ook lastig. Wie moeten ze, naar welke kant moeten ze trekken, Joost? Geen idee. Maar? Het is heel veel de kant van Amerika. De, de, de greatest country in the world. Ik zie dat we bijna op het moment zijn dat de nieuwe scoop eraan komt. Dus ik draai het verder. Wouter, terug bij jou in Washington. In Amerika wordt alles gepeild. Dit nog niet hoor. Op welke manier heeft Obama indruk gemaakt, of misschien wel helemaal niet, op de bevolking? Ja, als je naar die peilingen kijkt, dan zie je wel dat Obama erin is geslaagd om in ieder geval meer begrip uh, te creëren, te kweken voor de moeilijke situatie waarin hij zit, waarin uh, zijn regering uh, zit, uh, maar waar Ik ze moeite mee hebben en waar ze moeite mee hadden gisteravond... Uh, dat was vooral die dubbele boodschap. Hè. Hij blijft maar aan de ene kant vragen om toestemming voor een aanval. Aan de andere kant wil hij de diplomatie dus wel een kans geven. Dat klinkt verwarrend. Dat, en dat, dat creëert een beeld van een president die niet één lijn en houdt. Geloof, uh, en ja, daarmee win je uiteindelijk natuurlijk uh, geen zielen. Dat, dat overtuigt niet. Dankjewel, Wouter Zwart in Washington. Dan ondanks diplomatieke overleg op hoog niveau gaat de oorlog in Syrië gewoon door. Daarin vechten allerlei verschillende groeperingen tegen het Syrische leger. Van uh, al Qaeda, gelieerde milities tot gewone Syrische burgers die de wapens hebben opgepakt. Maar ook het Syrische leger staat er niet alleen voor. Nee. De Iraanse Republikeinse Garde vecht namelijk mee met het leger van de president. Oh, ik dacht zou het blijven Daarover bestonden. Ja. Goh, hebben ze er eindelijk bij bijgedrokken? Ik vond het in het hele verhaal, ik, namelijk de afgelopen week wat ik miste, was dat Iran er een beetje buitig houden ja dat toch een makkelijke kans is je moet even of je, ja, ja ik kan het dus niet goed zien ik heb de beelden zitten bekijken en ik heb een beetje die komen nu dat zijn dus de geluid bij de beelden ja. En ik heb een beetje het Iraans gelul, gelul een beetje proberen het Persische gelul een beetje lopen knippen ja. Klik, weet je wel dat ja, zitten, ja we zien er geen beelden mee maar uh, als mensen uh, af nieuwsuur heeft gaan kijken van woensdag ja Dan uitzendig zijn dus die, die beelden te zien ik heb uitzendingen om eens terugkijken en uh, het komt mij Geloofwaardig over, moet ik zeggen. Dat de echt Iranese daar mee brengen? Ja, ja. Ik, heb de hele... oh. ik dacht ook meteen wat jij dacht: van ja, ja, nu wordt Iran. Nee, het is te klein, anders wordt het wel groot gewaar. Alleen nieuwsuur kwam er mee en Al Jazeera. Ik kan het die... niet zelfs voorzichtig brengen, want al allemaal, na twee weken, vraag ik me af, Mick: wanneer komen ze in Iran? Het was er eerder... al, want dat, dat komt allemaal in dit stuk. Dus, eh. Uh, zullen we even luisteren? Ja. Alle geruchten. Maar nu zijn er ook beelden van de Iraniërs in Syrië. Een militair voertuig rijdt in de buurt van het opstandige Aleppo. Je zou hier Syrische militairen verwachten, maar deze soldaten spreken het Persisch, de taal van Iran. Ik wou me best wel wat hier leusjes. Ik ga je het Ja. Ik wil het wel hoor. duidelijk, pessimistisch. Er zijn al geruime tijd berichten dat Iraanse soldaten meevechten met de army... troepen van Assad. Voor het eerst zijn er nu uitvoerige beelden van. Syrische rebellen van de Dawood-brigade hebben die beelden te pakken gekregen. en doorgegeven aan Al Jazeera en een journalist van Nieuwsuur. En hier dacht ik: van ja, dikke vette scam. Wat jij nu ook denkt, waarschijnlijk. Door heel nieuws. Ja, en pas aan het einde van dit fragment. Ik dacht natuurlijk van ja, die beelden zijn... Oké, okay, jullie krijgen in één keer die beelden. De Syrische bellen, die zitten er en... Hé, Tamië. Hier. We? We hier, beelden beelden. Door, hier. Houd de Syrah. Gelukkig hebben we de beelden nog, zeggen ze bij dit als het nieuws. Ja, dat dacht ik ook. En daarom ging ik ook met mijn slechte zicht een beetje te kijken van... Hé, waar, waar zit hier de scam? Maar uh, de... het is best geloofwaardig, moet ik zeggen zometeen. Ze dus die beelden hebben ze... Dat weten we nu nog niet. Die beelden hebben ze dus in één keer... Ontvangen, vanaf van, van, van welke datum? Dit is van woensdag. Ja. Dan begrijp ik niet waarom Obama dat er nog niet in zijn uh, speeches uh, erbij heeft gehad. Dan zou het al een stokpaardje moeten zijn. Ja, daarom. daarom dat ik denk Iran mag vechten. Ja, maar. Nee, we gaan gewoon even verder. Wij nee, laten de, de, de beelden niet, zien hoor. aan defensiespecialist en directeur van Instituut Klingendaal, Coco Leijn. Het die is een van de weinige beelden die bevestigen wat eigenlijk al een jaar lang rondzinkt, namelijk dat Iran. Uh, niet één of twee, maar een paar duizend strijders in Syrië actief heeft. Zijn die beelden bekend? Zijn er meer van deze beelden bekend? Nee, die zijn mij niet bekend en zeker niet uh, in, uh, de manier waarop hier wordt geëtaleerd, wat ze eigenlijk allemaal doen. De man midden in beeld in de leunstoel is de Iraanse commandant. De beelden worden gemaakt door een Iraans sprekende cameraman, die met de militairen mee is. Dit is gebouw waar de Iraanse troepen zijn gehuisvest, in Aleppo. Aan de muur hangen instructies, geschreven in het Arabisch voor de Syrische soldaten en in het Persisch voor de Iraanse hulptroepen. Er staat onder meer, alleen naar de aangewezen plekken gaan, Verdachte situaties melden. Geen eten en drinken aannemen van vreemden. En de vijand luistert mee. Schuil, die, uh, wali, die, die, die. Op de militaire basis wordt een actie voorbereid tegen de Syrische rebellen. De Iraanse commandant geeft de Syrische soldaten orders. Hier zien we de strijders uit Iran gewoon meevechten en zelfs de leiding nemen. Ja. En dat vind ik wel opmerkelijk. Um, afgelopen juni is in de Independent in Groot-Brittannië uh, een bericht verschenen dat Iran 4000 revolutionaire gardisten had gestuurd naar Syrië, ook om te vechten. Um, dus het zat aan te komen, dat wel. Uh, en het past allemaal wel bij bijvoorbeeld de opmerking in het filmpje van de man die zegt van we zijn sinds een jaar en we worden steeds actiever en we delen je af en toe zelfs de lakens uit. De Iraanse commandant, rijd inmiddels. We hebben zo'n knipje, dat hebben we net verteld over de bus, of, die, die, die van Teheran naar uh, dingers gaat. En dan in één keer hoorde voor het Dat dus krijg je knippen. O, oh, dat is persisch, hè? Dat ja. persisch he? Tot persisch. Hier denk je nog steeds meteen van ja, dikke lulbeelden. beelden, hoe kom je aan die beelden? Ja. Want dat wordt heel snel duidelijk. Verder, richting Verder, richting front. Hier leggen wordt geen strobreed in de weg gelegd bij de wegversperring. Wat schuld? gewoon. moet Je moet Je Je in dat zie je werken dan? Maar zo komt de ploeg. En dan moet je eigenlijk echt die beelden verdienen. ik ga het nakijken. Kijk eens. De cameraman komt hier om het leven. De rebellen vinden zijn camera en geven ons de unieke beelden. Dat kan. De Iraanse commandant, dat dat die openlijk sprak over de strijd, sterft ook in Syrië. Dit is zijn rookhout. Hij werd onlangs in Iran met militaire eer begraven. Beelden van Iraanse soldaten in Syrië. Ik ga dit eens nakijken, want ja. het is inderdaad een vreemd iets. Ik dacht ook de hele tijd scherm, hoe kom je aan die beelden? Ik weer. Ze hebben in één keer weer beelden, want dat is constant. Ze hebben beelden. Ja, dan is wel <lacht> genomen met het feit dat Amerika nog geen En toen keer dacht keer... ik van, oh ja, ze hebben een Persische cameraman. Maar ja, ik heb nog niet zo goed in elkaar gezet. De hoax gezien de laatste tijd. Want ik, ik heb het een beetje zitten kijken, zitten volgen. En dit leek toch echt heel, heel erg erop dat de cameraman inderdaad in een vuurgevecht nou, aan het leven ook. komt. En dat ze daardoor die opnames hebben. En als het een hoax is, dan zou het uh, En het weergeschreven veel harder zijn. Veel sensationeler. Ja, dan, dan ja dat dit, geschreeuw. Geschreeuw heel veel. En dit klinkt inderdaad oud. ik ga de beelden nog eens nakijken. En plus dat het er al jaren jaar rondzinkt en dat het niet opgepakt is, wat, wat jij zegt. Je niks hoort terug, terwijl, terwijl het toch in het, in het, in het plaatje zou passen. Zo, of uh, een dreiging in het Midden-Oosten... Uh, ...dat, dat, dat, dat wil Iran hebben. Of ze zijn bang voor Iran, dat ze, dat, ze, dat ze denken, dat dingen, want we gaan niet zijn. gewoon hele rare dingen aan de gang, hele rare agendas, heel veel uh, verschillende uh, belangen. Uh, eigenlijk kan je concluderen, er is al een wereldoorlog. Want ja. Iran en Syrië vechten tegen de rebellen die gesteund worden door de rest van de wereld. Ja. Uh, en Syrië, Syrië wordt weer. Uh, door, door Rusland? Door, door, door Rusland. Die op dit moment de Sovjet-Unie aan het bouwen zijn. Dus, dus door de, je kunt wel zeggen door, door voor een groot deel de zijn. Er zijn zoveel belangrijke. En, en, ja, uh, Syrië en Iran zijn bondgenoten, inderdaad. En uh, wat ik niet wist, wat ik van de week ook opgezocht heb. Wat eigenlijk stom is misschien dat ik het dan niet wist. Is dat uh, Syrië is. Uh, hoe noem je dat? Shiiten shi heb je en. Soenieten. Syrië is 75% Soeniet. En 25% Shi'it. En heel toevallig is de, de, de uh, familie Assad zijn Shi'iten. En, en hoe waren de was de meerderheid? 25% is Shi'it. Shi'itisch. En uh, zowel vader als zoon natuurlijk uh, Assad. Uh, wat er meer dan 30 jaar daar, uh, dictator is, zeg maar. zijn Shi'iten. En dat is. Uh, de, de vriendjes van Iran. Dat zijn ook de Shiiten. Dat zijn zeg maar nou, de, de, de eindtijd. eindtijd uh, maloten noem ik ze altijd van het geloof. Er zijn maar, zoveel verschillende agendas. Grote agendas, maar ook kleine agendas. Kleine belangrijke groepjes die in Syrië zelf zitten. en Die een belang hebben bij dat het beeld zo wordt geschetst. Ja. Zowel, ik, om, ik, ik, ik, ik gooi dat meteen. in. Uh, Syrië hebben we. Weet je wat, we wachten we af. We kunnen ja, niks anders. Voor, ik hou, ik uh, we hebben we kunnen la laten horen wat we kunnen laten horen. En, en verder ja, als je als je oorlog dingen oorlogdingen, dan moet je het zo nauwkeurig. Maar wat ik uh, dinsdag uh, zag, ik de wereld door. Ja. Yeah. En dat was onze beteldragende vriend Jort Kelder. Jortje. Nou, jo jo ik weet niet wat jij van Jort vindt, maar Jort is een beetje. Ik vind Jort een soort cultheldje. Het is een cultheld. Hij is soms irritant. Hij weet het altijd beter, maar dat weten wij ook. Ja. En daarom... Uh, hij heeft wel een, een, een, een uitgesproken mening. Hij heeft een uitgesproken mening. En hij weet donders goed wanneer hij live op tv is. En hij weet donders goed altijd. Dat vind ik het mooie van hem. Hij kan altijd een beetje steken geven. En hij kan onverwachte dingen doen. Ja. Hij is een beetje ongelijk projectiel. Was er, was toe, met, hij hij vindt het, vind het leuk om tegen heilige huisjes aan te trappen. En dat vind ik mooi aan Jort. Aanrader om Jort te mogen is... Uh, om terug te kijken op internet, zoeken op YouTube. Uh, Jort Kelder, Nina Brink. De wereld draait door. Ja. Waar hij aan tafel zit bij die man, die, die is Pieter Storms. Hij zegt dan in één keer tegen alle afspraken ja, in bent, ja. rechtstreeks tot Nina Breem. Ja. Fantastisch. En nu uh, was die tafel hier. En dat betekent dat je dan uh, naast Matthijs aan tafel zit. En aan het begin krijg je dan een minuutje of zo om, ja. uh, om te, te zeggen Matthijs van... En uh, Jort, uh, wat, is jouw moment? Dan, wat is jouw moment? En dan hebben ze dus een ingestudeerd moment. Dat hebben ze altijd. Er ja. staat een filmpje klaar. Waarschijnlijk was dat nu dus ook zo. Maar Jort doet iets onverwachts. En dat merk je ook aan Matthijs' reactie. Want Matthijs had geen antwoord klaar. Out of the box. Thijs had geen antwoord klaar en dat hoor je. En dit deed mij, uh, zette mij aan om op, op groot onderzoek uit te gaan. Nou, laten we eens luisteren. Ben jij? Voor wie ben jij? Ja, voor wie ben je? Zie je zo'n soort uh, knoppartijtje? Niet? Voor de mensen. Ah, voor de mensen. Um, ja, ik zeg niet dat ik voor Assad ben, maar... Ja, kijk, waar ik het over wil hebben is dit. Laten we eens een foto kijken. Nou, een, een plaatje van een, een ondertekening van een groot contract. Um, als het goed is, even plaatje, plaatje. Maar dus, er is een contract getekend dit voorjaar toen Rutte Poetin op bezoek had hier. Ja. Tussen DSM, en daar zien we links Fijke Siebes, maar een stoere Hollandse directeur. Naast Rutte Poetin natuurlijk, en daar rechts zit de directeur van het bedrijf Rostec. Ja. Mensen kennen Rostec niet, maar Rostec is de grootste wapenfabrikant van Rusland. Die maken heel hele grote conglomeraat, maar alles wat vliegt. Weet je wel, de sukhoi vliegtuigen de, de, de, de raketafsystemen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de kogelvrije vesten waar DSM de producten voor maakt en levert aan Rostec. Die komen allemaal van dat Rostec. Rostec is de leverancier van Noord-Korea. Die is de leverancier van Zuid, van, van Sudan, grote dictator wordt daar gedood, Is de leverancier van Assad, de enige leverancier van Assads wapens. En wat nou het interessante is, dat Nederland wordt altijd gezegd, Nederland is een belastingparadijs. Wij zijn vooral een belastingparadijs voor dat bedrijf. Rostec is dus gevestigd op drie plekken in Nederland... als defensieconcern. En in plaats van dat ze nou nog winst maken... en we er wat aan hebben... Mm -hmm. die werkt wel geteld één iemand... die verdient 129.000 euro. Die zit half bij ING. Voor de rest is het een fiscale constructie... waar wij tenminste... een redacteur van een website heeft het uitgezocht... Arno is echt een grote held... waar wij tenminste 30 miljoen belastinggeld... van de Nederlanders bijplempen. Dus Nederland helpt Assad aan de overwinning, oh. geloof ik het er niet? Ik kan het bijna niet geloven, maar het ging zo snel dat ik het nog even ja. na moet lezen. Heel simpel: groot bedrijf in Nederland, fiscale constructie blijkt een enorm eh, wapenconglomeraat te zijn. Alles wat in Rusland wapens is, komt daar vandaan. En dat faciliteren wij op de Zuidas. Aan tafel! tafel! Oh, dacht. oh dacht. So, ja. dit is een prachtige so. clip van de dag. God, dit is bruyant. En toen is Mickey even gaan zoeken, want uh, Jort is van de website uh, 925 heet het geloof ik. Ja. 925. Alles vertelt van 5. Ja, kende ik verder niet. Ik ook niet. Dus ik heb het meteen even opgezocht, Rostec. Dus het schrijf je dus uh, R-O-S-T-E-C. Um, dit is het artikel. Ik zal dat ook uiteraard onder de showlinks plaatsen. Ja, het, het zijn het... twee delen hebben ze tot nu toe. En in dat artikel zie je dus ook de foto waarover gesproken wordt. Die staat geloof ik hieronder. Hier, zie je hem? Kan je ja. nog wel zien? Dan We zie je Rutte, Poetin, die gast van DSM en die gast van Rostec. Dingen onder het blij zijn, contractjes ondertekenen. DSM noemt de ondertekening wel op haar website, maar omschrijft Rostec als een. a Russian corporation established in 2007 in order to facilitate the development, manufacturing and export of high technology industrial products. Ja, en Rostek zelf heeft hetzelfde, precies, exact hetzelfde kant kan het nalezen. In the field of biotechnology and functional materials, niks over wapens. Ja, en Rostek heeft dus datzelfde berichtje dan uh, eronder staan. en die hebben hetzelfde persbericht en die hebben alleen een paar woordjes erbij. Het staat erbij. Uh, Rostek heeft het echter over the field of biotechnologies, functional components and production of ballistic materials for application and armored protection. Dus ballistisch materiaal ja. om toe te passen in uh, uh, gewapende uh, dingen. Ja. Beveiliging, protection. Ja. Rostek is zo eerlijk gezegd hier ook om ballistic ja. materials te noemen. Ja, nou, ja uh, ik heb op dit, artike die artikelen gelezen. Oh, maar goed. Rostek is een, uh, zeg maar een groot, uh, hoe noem je het, een, een samenvoeging van meerdere bedrijfjes. Je hebt dus de die ze de, ja, he? maken, dat is er eentje van en dan nog drie, dat staat in het artikel. Uh, Rostek is de verzamelnaam daarvan, dat is een Russisch staatsbedrijf. En die maken gewoon kort gezegd wapens. Uh, in dit artikel staan ook allerlei linkjes naar de website van Rostek en oh, zo. Ik zit er, ja, ik zit er ondertussen ja, op het scherm om te lezen en dan zie je. Rostek is weer een joint venture opgezet met Renault en Nissan. Ja, ja. Alle fucking bedrijven zitten erin. Dat is zo. Wauw. En het ergere ervan is. Italië, Frankrijk. Ja. Ja, sorry, ik ga dit thuis overleven. Ja. Um, Rostek is dus, zeg maar, het Russische staatsbedrijf wat wapens maakt. En het is ontstaan in de Koude Oorlog. Is Rostec oh, nog, nog steeds een staatsbedrijf, in staatshanden Ja. dus een van die bedrijven waar een vriendje van Poetin, een, ook een oud-KGB'er, die je op die foto ziet, ja, ja. oud-KGB'er, net zoals Poetin, die zijn, en al die bedrijven, uh, Gazprom, uh, noem ze allemaal maar op, Rostek is er dus eentje van, we uh, hebben ze allemaal van die bedrijven, en dan staan allemaal vriendjes van Poetin, zitten daar... Uh, ...aan het hoofd. Dat zijn allemaal ex-KGB-lui. Uh, en, en, en het is opgericht in de Koude Oorlog. Gemaakt. In de Koude Oorlog is het om de Sovjeten nu opgericht? Dat wilde ja. ik net vragen. Ja. En toen maakten ze de wapens. Maar wat er gebeurde, de Koude Oorlog hield op. Het Russische leger is uh, nu nog een tiende van wat het was. Ja. Dus en, ze hebben wel heel enorm aan het opbouwen thuis. Ja. Uh, en Rostek die moest dus een andere manier vinden om uh, centjes te verdienen. Ja, ja, ja, ja. Dus Rostek, die ging... Uh, Wapens leveren aan alle landen, dat is het, daarom zeg ik van, er zijn twee boemannen gewoon ja, tegen elkaar. Ja, ja, ja, ja. uh, Rostek, Rusland, levert wapens aan al die landen die op de lijst staan van de NAVO, die geen wa waar, waar NAVO-landen geen wapens aan mogen leveren. Wij mogen geen wapens leveren aan Iran, aan Syrië, aan Noord-Korea, aan nee. Sudan. Uh, dus dat is Rostek. En Japan, geloof ik? Uh, Japan is NAVO, hè? De Japan mag alleen maar wapen kopen voor defensie. Ja, dat, dat doen hun dus gewoon. Ja, ja, ja. Daar zitten ze allemaal in, keer. En wat, wat, wat, wat gebeurt er nu? Uh, april, We hebben het er vorige week toevallig over gehad. Dat ik zei van over die uh, gasleiding. Dat ik zei van, ja, ze waren hier, weet je wel, Poetin was hier nog. Maar weet je wat ze daadwerkelijk besproken hebben? Is dat die Nord Stream doorgetrokken wordt en dat er in Rotterdam een terminal komt van Gazprom. Dat is ook net aan het denken, namelijk, want wij gaan steeds meer gaan wij dus, uh, uh, in Russische ketosfeer uh, ja, in zitten. weet jij nog uh, hoe dat in het nieuws kwam toen Poetin kwam? Toen werd er alleen maar geroepen. Uh, Rutte moet tegen Poetin zeggen wat hij, over die homorechten. Homorechten, homorechten. Homo we waren alleen maar bezig met homorechten. Want dat kan niet. Homorechten. Nieuws zou dat alleen maar de... Terwijl ondertussen meneer Mark Rutte en DSM. En uh, weet ik veel wat voor deals ze nog meer gesloten hebben. Wat er nog naar buiten gaat komen. Dat ze gewoon een deal sluiten met de, de, de wapenleverancier van Syrië. Om uh, in Nederland. Want Nederland is dus een fiscaal paradijs. Dat, ja, ik ben niet helemaal thuis in de economie. Ik heb het geprobeerd. Ja, nou, dat weet ik wel weer een beetje. Nederland is een fiscaal paradijs van de hele wereld. Omdat Nederland grote bedrijven. Enorme belastingskortingen biedt. Ja. Uh, uh, om maar in Nederland gevestigd te zijn. Daardoor, daardoor zijn hele grote bedrijven. Maar ook uh, popsterren. Uh, als Bono. Die, Bono. De, de Rolling Stones. Apple. De Rolling Stones zijn eigenlijk een Nederlands bedrijf. Al het geld van Apple gaat via Nederland. Alles. Want als je het namelijk via Nederland sluit. Dan hoef je geloof ik maar 4% belasting te betalen. Ja. Die grote gast. 4% hè. Jij zelf betaalt over je scheidloontje. of je ergens bij je dagelijkse baan. Je hebt 35% uh, sowieso belasting. En Apple en Rolling Stone en uh, Rolling Stones. En YouTube en Rostec. En al die fuckers. Die betalen over dat gigantische geld wat ze er doorheen sluiten. 4%. Ja. We komen steeds met, met Ik ga het lezen. Ja, Rostek heeft dus uh, drie BV's. Dat staat ook in het artikel. Dat heet BV's. Dat is een Nederlandse term. Rostek heeft drie. Onder die grote vennootschappen, Rostek, Kerstboom. Drie besloten Hebben ze drie besloten genootschappen? Hebben ze in Nederland. Dat zijn dus Nederlandse BV's. Ja. Die totaal in de handen zijn van Rostek. Hebben ze in Nederland. En dat noemen ze, geloof ik, postbussen-vennootschappen. Of zo noemen ze dat in dit artikel. Ja, is zijn alleen, niks aan... alleen papier in Nederland. Ja, van. er werkt wel geteld, want dat hebben ze uitgezocht. Dit is pas echt journalisme wat ze hier gedaan hebben, 9 to 5. Uh, die zijn er dik in gegaan. Uh, er werkt één iemand officieel voor Rostek in Nederland. En dat is iemand die dat part-time doet. Of dat is een bankier van de ING. <laughs> en Rostek heeft drie, uh, een drie vestigingen in Nederland. Van de Nederland. staatsbank ING? En eentje, er staat hier zelfs het adres staat erbij vermeld. Ergens op de Zuid- als in Amsterdam dus. En daar werkt gewoon niemand. Dat is gewoon alleen een postbus. zit dus alleen de staatsbank zit erin. En, de, en, en Rostek, wat dus uh, de wapens... En het gaat veel verder. Mensen moeten dit even lezen. Uh, het gaat, uh, Frankrijk is trouwens nog veel erger dan wij. Je hebt gelijk over de Fransen. Walgelijk. We ah. hebben het over de regering, niet over die bewoners. Maar... Hier oh. hebben we dus uh, Dassault. Dat is D-A-S-S-A-U-L-T. Dus je hebt Renault de, de Dassa. Dassault. En je hebt ook nog een Europees bedrijf. Dat is E-A-D-S. En dan. Uh, het vieze van de Fransen is, de Fransen leveren dus wel gewoon in Syrië. F uh, Falk, Falcon 900, de, de gevechtsvliegtuigen, waarmee, uh, en, en verkenningsvliegtuigen voornamelijk, waarmee Assad, uh, dat, dit artikel is er wel een beetje raar geschreven, daar moeten de mensen op de koop toenemen, het is heel erg geschreven vanuit een matrix natuurlijk. Ja, ja, de Assad dus hun, de, ja, Assad is de bad guy. Ja, Assad is de bad guy, wordt hier heel erg van uitgegaan. En hun zeggen dus ook van, ja, dus stel dat Amerika uh, met kruisraketten ...zou willen aanvallen, dan kan Assad met Franse vechtenvliegtuigen heel tijdig zien dat ze eraan komen en een plan bedenken. De Fransen zitten er heel, echt helemaal vuistdiep in. En het erg is nog dat die Franse bedrijven dan ook nog een BV in Nederland hebben, om het nog erger te maken. Zowel die Franse wapenleveranciers als de Russische en die EADS gaat allemaal via Nederland. Wij zorgen ervoor dat Rostek meer wapens kan leveren aan Syrië. Maar weet je wat, nog even één conclusie, anders gaat het langer misschien erover door. Zware wapensystemen staan er zoals tanks, artillerie, luchtdoelraketten, straaljagers en helikopters. Ja. En um, Patriots. Uh, Rostec, daar staat ook een link zijn artikel. Rostek zegt op de homepage, hebben ze een bericht dat ze een bepaald soort uh, installaties hebben. De Iskander heet het. Iskander. En daar staat wij als, als ver verkoopdingetjes, gewoon een catalogus op internet... Als verkooppingetje zat erbij uh, het, uh, het ultieme wapen uh, om, tegen de uh, expansiedrift van de NAVO-landen. En dat zijn specifieke uh, systemen ja. die uh, Patriot-installaties kunnen uitschakelen. Een patriot installaties uitschakelen is dus gewoon iets als een Patriot-installatie, die schakel je uit. Die detecteer je, die schakel je uit. Klaar. Nou is het lullige dat die Patriot-installaties die op de Turkse grens staan, Nederlandse militairen zijn. Toch? Ja. Wij leveren alleen maar de Patriots, we leveren alleen de Patriots. Met crew. Dus wij, wij helpen Rostec fiscaal aan, aan <laughs> miljarden, miljoenen, miljarden, en ondertussen staan de wapens van Rostec uh, gericht op onze Nederlandse militairen. Hoe sick, uh, how low can you go? How low can you go? Oh maar Echt werkelijk, <laughs> ik, ik, ik zie op het scherm nu een fragment van het hele artikel, want het is een groot artikel zie ik zo. En daar zit ik een beetje tussendoor te lezen. Mijn bek valt werkelijk open. Ik kan bijna niet wachten om dit te gaan lezen. En, en je moet echt. De link staat straks onderaan de show. En ik raad iedereen aan om dit na te kijken. Maar we gaan er gewoon volgende week over verder. Ja, want als dit je niet interesseert. dan, dan, dan wil ik je aanraden om gewoon voortaan op, op, op, op vrijdag. Of wanneer je ook luistert. iets anders te gaan doen. Ja. Want dit is journalistiek. Daarom ik, vind verbaast heel goed, het, ik vind het jou knap. Daarom verbaas ik me een beetje straks over Fransje. Ik, ja, ik vind het jou goed gevonden. En dat wil ik even zeggen. Omdat. Uh, zowel ik ik heb dan deze uitzending van De Wereld draait Door niet gezien maar van onze luisteraars moeten er toch velen die kijken ook naar De Wereld draait Door en iedereen heeft dat kleine stukje van Jort Kelder gehoord ja. en dat is zelf onderzoek doen hè? Uh, uh, oppakken en maar gewoon Ze erg... is, is gaan nazoeken ja. weet je wat erg is want ik heb dat natuurlijk wel gedaan met mijn 4% zicht is dat ik uh, het artikel van 9to5 gevonden heb en meteen op Rostek en allerlei zoektermen op, op internet heb lopen zoeken en dat er geen enkele Nederlandse site is die het overneemt geen enkele ook geen alternatieve media. Nee, nee. Die zijn alleen maar bezig met... en Twins en... Weet niet wat ze allemaal doen zijn. Ja. Dit is nieuws mensen. Dit is waarom ja, je, je overheid... zo verkankerd is als de pest. Waarom stemmen we nog? Je overheid krijgt betaald... om te faciliteren wij moeten jij bestaan, doodgeschoten Wij wordt. moeten straks droog brood vreten. En hun doen dit soort deeltjes, Lachend. Je wordt doodgeschoten door je eigen overheid. En delen overheid. zijn en dan, tussens, Nog, nog Belastinggeld in je zak te teren. ...om wapens te kopen om die aanvallen weer tegen te houden. DSM, hè? Die maakt ook trouwens gewoon al, al die chemicaliën waarin die ze ons, in ons eten stoppen, ja. Dat terzijde. Daar maken ze je ook kapot mee. Maar DSM die ma heeft dus ook een samenwerking... Uh, ...staat hierin... ...met Rostec. Hè, op papier. Een intentieverklaring. En wat uh, DSM gaat doen... ...en wat ze dan ook als verdediging hebben... ...is dat ze gaan uh, het materiaal leveren voor kogelvrije vesten. En die ja, hij ja, scoort goed zijn en, en dan heeft Nine to Five ook onderzoek gedaan. die heeft DSM gebeld, netjes gebeld, van joh, jullie helpen mee wapens te maken. En dan zegt DSM als verdediging, die zeggen van, ja, het zijn uh, geen wapens, het zijn verdedigingswapens, uh, verdedigingswapens want het zijn uh, kogelvrije vesten. Ja bullshit, kogelvrij vest is een wapen. Want als jij een kogelvrij vest, als jij zonder kogelvrij vest nu, uh, je hebt oorlog tegen de wa walen, ja? Ga niet aan. Hypothetisch. En je hebt geen kogelvrij vest aan, dan ga je uitkijken meer. Dan denk je van, oeh, oe, ik ga even toch achter, hier, achter die, als achter, kogelvrij... achter dat frietkot staan, wachten. En dan, weet je wel, maar als jij een kogelvrij vest aan hebt van DSM met weet ik wat voor materiaal. Kan je, dan okay. ben jij een soort van terminator, een soort robocop. Dan ben jij een wapen, ben je zelfverzekerder, poef, poef, poef. En is de kans dat je in slag weer groter. En maak je veel meer doden. Dus het is wel degelijk een aanvalswapen. Het is fucking bullcrap. Ja, absoluut. Uh, we gaan hier volgende, ga we volgende week op terugkomen. Ja. Want dit is echt inderdaad fucking interessant. Ja, ik denk dat we inderdaad... Ik ben terug op teruggekomen, want er zit, is veel, jij kan het beter zoeken nog. We ja. kunnen hier veel meer over ja, terugkomen. Ja, ja. dit, dit gaan we even... Dit gaan we uitspoor. En, en we raden jullie ook aan om, om, om het zelf ook te lezen. En als je nou iets opvalt wat wij nog niet besproken hebben... ...en misschien wat ons al niet opvalt... ...laat het eens weten via de mail... Uh, de... Info.netlife.nl. Info info Gewoon naar netnietlive.nl En, dat is heel en verspreid e het, heel verspreid het materiaal mensen. Vroeger kon ik een oude e-mail-adres nog Roep door de supermarkten, dit wil ik ook. Roepen door de ja, supermarkten, roep, roep het overal. Vraag het aan iedereen, vraag het aan net je Heb net niet live nog geluisterd? Vraag naar je buschauffeur, vraag naar je concierge. Vraag ja. dan concierge sowieso, concierge zijn, zijn mensen die hiervan. Als, als, je, als je bij de hoeren bent en je, en je een nummertje aan het maken is, zeg het, roep het. Net Na afloop, je geeft je 50 euro'tjes en je zegt, trouwens. Ze we zijn net niet live. <laughs> ik denk dat het tijd is, hè? Ja, dat was een beetje... ja, ja, ja, want je, je begon wel een beetje te, te op te knakken. Want ik zit al in, in gedachten, ben ik alweer met een kop of een Ja, we zouden ze bijna vergeten. Ik vergeet ze nooit. Nee, ja, nee. nee Hebben we kogelvrije is, vestjes? Wel ik dan zeker kogelvrije vesten. Oh. Die zijn niet helemaal gek. nee <lacht> <lacht> die vraag impliceert alweer dat je bel was simpel zelf. Nee, nee, Waarom zou het nee, Belgische nee. leger nou geen kogelvrije vest hebben? Die jongens willen ook niet dood. Ik visualiseer dat zo en dan zie ik ze achter het frietkot schuilen. Zo. <lacht> ah, kijk, kijk, Een beetje net als bij New nieuw de, de gemiddelde chef in de straat, die heeft geen kogelvrije vest. Weet je wel? Maar, maar, maar, maar. maar Er is ook een daar. Wel een Vlaamse... Ja. Ja, die, die ben ik nou aan het opzetten. Een okay, okay, okay. Vlaamse militia. Er lopen nog weinig uh, uh, uh, animo voor. Maar ik weet dat jullie luisteren in Hasselt en in Antwerpen. Maas Mechelen. ik Maas Mechelen. Ik weet het we niet, hebben, we hebben het uitgezocht jullie luisteren. Ja. Dus jullie moeten ook... Als jullie, als jullie nou echt... Ik mag ook zeggen van Joosje... ...je bent een, een domme kaaskop-Hollander... ...en we willen jou helemaal niet bij ons hebben. ...we vinden de wade best wel lief. Ja, en we houden van Filip uh, Ja, dat, dat, dat mag. Maar stuur me dat dan, dan hou ik hem. Dan ga ik jullie, jullie nieuws met me lezen. Want het is wel iedere week een opgave ook hoor. Want het zijn... Uh, ik, ik hou van die, van die, van die Vlaamden. Maar het is ook wel, Mick... ...het is een land, het is een land, het is een land hoor... Ja, dat hebben We hebben al geconstateerd, hè? ze hebben een, een, een, de nieuwe koning, hè? koning Filip. Filip hebben wij ik, van het begin af aan al een klein beetje betiteld als, net zoals de meeste ja, ja, een zot Een zotte. Zot. Maar stel nou dat Filip op zijn dertiende was uh -huh. wat overleefde, bijvoorbeeld. Wat was de situatie nu dan geweest? Weet je dat? Nee. Dan was, hadden we niet koning Filip gehad in België. Wie dan? Koning Laurent. Laurent? Laurent. Wat, die zijn helemaal toch. Was, <laughs> Laurent is, Daar was ook iets mee. Ja, Laurent is de jongere broer van, uh, <laughs> van Philippe. En waar Philippe, autistisch en een beetje. gewoon het dom en simpel is. Is, is Laurent echt oerstom? Echt ja, als, als er een duo zouden zijn samen. dan zou uh, uh, uh, Laurent dan zou de, de dikke zijn. Van de dikke en de, <laughs> de De echte. niet dat hij zo stom maar. maar maar hij is nog stommer, hij, hij, hij, hij zei dat hij uh, Belgisch Congo, dat vindt hij wel prachtig, want dat vond hij wel mooi. Uh, ja, daar zijn, daar zijn die, die, die koning oh, Leopold ja, die daar zelf afgelopen. Ja, ja. Voor mij is Leopold. <laughs> ja, dat was niet helemaal goed. Dat neem ik, neem ik persoonlijk, neem ik dat de Vlamingen niet kwalijk. Dat neem ik te waardelijk kwalijk. Het ja. koningshuis is redelijk Franstalig hè. Ze, ze praten maar moeilijk Nederlands. Ja, nou, jij bent te uh, kennen. Ja, en eh... Uh, dat was een beetje een domme uitspraak, en dan wou hij weer gewoon van elkaar. Het meest gekke dingen, hij had een geldprobleem. Hij is zo stom als een keuken. <laughs> Echt, Filip, dat is eigenlijk best wel een schappelijke kerel. Vergeleken met Loban. Dus, dus, dus, dus we moeten hopen dat hij nog lang blijft leven. Ja, maar precies. naast al die stomme. Ik stomme... geen inteelt meer doen, dat hij gewoon wat slimmere kinderen krijgt. Ja, Filip. Ja, en meneer Friep, dat de, de Vlamingen gewoon een keer... Ze hebben allebei leuke vrouwtjes. Dat is ook een soort Wim Lex krijgen. Je, ze hebben allebei, zowel Philippe als Laurent. Welke, ik ben de namen dat ga ik wel opzoeken, maar uh, uh, het zijn mooie prinsesjes. Daar kun je niks ah, van zeggen. Ze zijn, ze zijn niet slecht getrouwd. Okay. Dus dat, dat, dat nieuwe bloed alleen dat gaat wel. Nee, op. Stomme uitspraken in de pers doen, dat, kan, dat kunnen we bij ons in Nederland ook. Dat kan Alexander ook, toch? Die hebben ook gezegd van, uh, van uh, brief aanhalen van Fidela. Ja, is een beetje dom? dat was een Nee. Laurent is nog weer stom. Oké, okay, dat is het geloof ik Is dat uh, klepje jij? Ja. Zullen we hem nog aan gewoon draaien? Dan gaan we hem erin. Toespraakje van Laurent. Ik dat u ons zou graag uitnodigen. En dat u misschien onze twee kleine talentjes ook. We zullen nooit in. Nee, ik ga hem aan. Oh. Goed laten uh, Twee, twee, twee kleine talentjes, we zijn zeer vier van onze twee kinderen, twee kinderen drie kinderen, eigenlijk. En, hij vergat dat die drie kinderen willen, dat. Zijn vrouw zat naast hem. Die begint een beetje, die kijkt hem zo aan van wat? deed hij dat? Dat deed hij bij een, bij een hij, maar hij voor de eerste keer zit. Philippe die was. Hij uh, is toch gewoon de hele keer, zoiets heel dons Iets is vergelijkbaar als dit. Ja, het voordat ik het niet zo ik, maar laat, laat me uitleggen. Uh, uh, Philippe, die is voor het eerst volgens mij in het buitenland met zijn vrouw. En er moest een muziekding geloof ik geopend worden, of wat dan ook. Uf. En dat zou koninklijk gedaan worden. En aangezien Albert ja, afgetreden ik is... Nog een keer ja, aangezien Albert afgetreden is... Uh, uh, ...Philippe de koning is, is Laurent nou de volgen. wat bij ons Constantijn is, weet je wel. Als, als Alexander echt niet zou kunnen... Vroeger was dat prinses Magritte bij heeft. ...en nou is dat Constantijn bij Wilmer Alexander. En bij hun is dat dus Laurent als Philippe niet kan. Nou, je moet niet hopen dat, Laurent vaak, of dat Philippe vaak niet kan. Toen moest hij die toespraak doen en dan staat hij te vertellen: hij, Ik ben heel blij dat jullie ons uitgenodigd hebben. Want ze kunnen, godverdomme, geen woord Nederlands spreken. Stel dat je vieze, smerige, royalisten dat we op het klote zitten. <lacht> dus sorry. Uh, en dan moest hij een toespraakje doen, dus hij in plaats van. En dan zeggen ze: Die Belgen van ja, hij was waarschijnlijk een beetje nerveus. Omdat het de eerste keer was dat hij. Ja, hij vergat een kind. Ik wil het nog een keer horen: Wie heeft dus gesproken dat u ons. We er graag uitnodigen en dat u misschien onze twee kleine talentjes ook. We zullen u nooit eens uh, uitnodigen en we zijn zeer fier om onze twee kinderen, drie kinderen eigenlijk. Hij zijn twee talentjes. Twee, en twee kinderen. En dan nou, kijk zij nog een jaar dan kijk ja. aan. Hè. Drie. Het is niet één mijn slipje. Het is geen één slip op de tand. Hij was hem echt vergeten. En dan had hij haar gezegd, onze drie talentjes, onze twee kinderen. Maar hij zegt onze twee talentjes. En dan komt twee kinderen. En dan bedenkt hij, dan krijg je zo'n plaatje in zijn hoofd. <laughs> van, van, van fuck, er is dat nog een De ja, Drie kinderen. Dus, dus, dus, dus, dus ik, is ben, ik, ik ben ze België toe. Dat, dat, dat Philippe, jullie moeten, moeten blij zijn met Philippe en helemaal vaak in oh, België blijven. Want, ja. want dit kan niet hoor, hier sla je echt Stuur hem niet naar Syrië. Ook niet naar Holland. Nee, hij moet, hij moet, moet er, daar blijven. Want als Ik jullie nog afrijden, jullie, jullie kunnen zonder regering, dat hebben jullie bewezen. maar maar, maar, maar jullie kunnen niet met Laurent. Dat, dat, dat bestaat niet. Maar, maar de regering van België, daar, daar zit het wel snel mee. Dat hebben we al geconstateerd hè, de afgelopen weken in mijn onderzoek. Dat, dat dat een beetje een mafioze zo is. Dus Daar die, die zit die Diropo, zit maar. Dat is een beetje zo'n Italiaans uitziend België, dun. Met een dan he, altijd een strak pak. Hij ziet er een beetje uit als een pop uit de... Uit de uh, weet je Thunderbirds uh, Thunderbird. Ja. Uh, en dan heeft hij altijd zo'n stomme Flinders Het is hij ook voor zo voor zo'n bosje. En het loopt zo heel Team fiel. America is het een beetje. Ja, en hij ziet er ook een beetje autistisch uit. <laughs> dat, uh, ja, de is, dat is dan maar zo. Jullie hebben hem als koning en... Maar die... Uh, dat is een beetje mafio, hè. Hebben we gezegd? Ja, Italiaans, dat zal. Wel. En ze, ze, ze, ze staan diamanthandel toe, ze doen dit. De afgelopen weken hebben we de meest gekke voorbeelden gehad. Maar, maar, maar ze hebben nou. Uh, hebben ze iets meer? Ja, ja. ja. Is het erger dan Rostek? Het is het erger als. Uh, nou maar, ja, erger ze? niet, maar ze hebben gewoon hun eigen hitman. Een, een maffia. Er is nu. nu als je. Uh, je opzetten, ja, nee, nee, Als je in België iets doet, Vraag nou. Dan uh, pakt de overheid je niet meer alleen maar mis, fiscaal. Maar ze hebben ook de minister van Justitie, uh, Annemie Turtelbo. Annemie Turtelbo. Mm. En uh, dan hij een klepje met kan schieten. Mm. Annabies Boer stapte met het bewijs naar de politie. En in het geheim opgenomen geluidsfragment. Daaruit zou Ik blijken dat je in een lichte straf kunt kopen. Als je maar genoeg betaalt. Het is een e heel ernstige beschuldiging uh, die er is. Als de feiten juist zal zijn. Als de beschuldigingen juist zijn. De beschuldiging waar ze het dus over heeft is dat, uh, uh, dat er een drugshandelaar uh, een henkwekerij had in, in, in Vlaanderen. Die werd gepakt en toen heeft hij uh, betaald aan justitie. En toen hoefde hij maar heel kort te zitten. Ja? Ja, dus, dus ook weer maffia. Mm -hmm. En nou zegt, uh, hebben ze, vragen ze dus een reactie van uh, Annemie, Turtelboom. <laughs> Turtelboom? Tur ja, Turtelboom. Turtelboom. Okay. Uh, en die zegt, dat is natuurlijk een hele schoven beschuldiging. Ja, dat is als het het zijn Dan is dit natuurlijk absoluut onaanvaardbaar. En dan moeten daar ook maatregelen uitgetrokken worden. Maatregelen, ja, dat is Oké. Okay. <hijen> dat is tuttlebal, hè? Ja, ze er niet. Dat ja, vind ik wel ongelooflijk, maar hoe gaat het oh. dan? Dus geef toe, hè? Ja. Voor, mijn tweede keer, voor mijn tweede keer in mijn leven schiet <laughs> <laughs> Dus die kloot knal... Annemie Teutelboom, die schiet voor de tweede keer in de leven als ze zelf. Ik die hashandelaar ook. Ik schiet, van, schiet pot. ik Nou ja, die kan ze ook even kapot. What the fuck. Zij krijgt denk ik, zij heeft en op binnenlandse zaken al een je Jij bent hashandelaar, je krijgt weinig straf en dan komt Annemieke Teutelboom. en Annemie Turtelboom. To de head. Annemie. Annemie die, die heeft al een keer, heeft twee keer in haar leven geschoten. Twee, twee naar het hoofd. Ze heeft twee keer in haar leven geschoten. Eén keer eerder op, op binnenlandse zaken. En nu zit ze op justitie ja, en dan schiet ze weer. Annemie is misschien niet. En dat verandert, en dat, en dat verandert uh, een beetje de, uh, het Vlaamse leven. Ja. Hè? Want? Als jij stouts doet, uh, dan komt het minister van justitie die twee in je hoofd. Twee in het hoofd. Twee in het kopje. De noordpenskopje. Dat is ook ander nieuws mee, ook wel erg belangrijk nieuws waar ik wel echt uh, okay, me zorgen over maak. Over met Drupal te maken, uh, in Japan daar hebben ze nog redelijk wat panda-beren. En je weet, iedereen vindt panda-beren leuk. Wel de stomste beesten die ooit bestaan. Wel, maar je wil ze wel graag zien in dierentuin en alles. Ja. En in Nederland dat kan je niet, maar België wil ook panda-beetjes. Dus oh. Drupal heeft er een paar geregeld. Maar denk jij dat die naar nou de dus zo van Antwerpen gegaan zijn. Of de zoon van hoe heet? het? Brussel? Mechelen. Nee, die pannenberen uit die roepen. Al. Die gaan allemaal naar Wallonië. Mm, mm. Is dat deze? Ja.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 en terecht natuurlijk ja, sowieso het zijn een paar pannenbeeren. beeren ze hadden er toch één kunnen krijgen jullie vlaanderen je moet ook iets eisen man die ja. mijn vreten ze, ze op hè die, die zien ze moeten we terughalen. mijn is, mijn eten, die die die die zien dat niet als een pannenbeer. beer die zien dan op een ochtend komen naar huis te lopen zitten een panna weer weet je op, snack. ik heb een plan ja, jij, bent, ik heb, ik, jij bent een beetje agressief op die walen en, en dan zien die walen zien jou van ver mijlen mijlen ver aankomen Joost dan zien ze je aankomen met je woedende leken van Vlamingen. Ik heb een beter plan. Als we nou al die ja? ja, Ken je die film van uh, Trooi? Paard van Trooi? Ja, ja, ja. Als we al die frietkotjes helemaal voldoen met de beste militie van Vlaanderen. Die kan jij dan gaan scouten. Ja, ja. En die doen we in die frietkotten. En dan doen we één vriendelijke Lambikse voorop. Die Frans kan praten. En dan gaan we die frietkot... Met die is allemaal. Dan gaan we zo de, Arden dan weer. de Ardennen over, Brussel in. Ha! Frietje daar weer. En dan gaan we daar midden staan en dan gaan we als een soort van uh, Vlaanderen PR propaganda plan. En dan uh, zeggen we van, we gaan hier de dag van Vlaanderen vieren. Hoe, hoe, hoe. En dan, als al die Wal Wa Walloniërs op een gegeven moment helemaal afgeleid zijn. Dan komen die beste... Ho, CIA agents van jou uit Vlaanderen, die sneaken uit die frietkottekes, die pakken die panda-beren, doen die in die frietkottekes terug en rijden weer terug. En dan heb je helemaal, en dan zijn die walen, denk je, boe, boe, boe, waar zijn die panda's? Ja, Be leuk Is Dat is beter dan constant maar dat geweld uitlokken? Ik vind het op zich een leuk idee, het is een leuke bedacht. Dat vind ik wel. En uh, het zou ook in een hoop landen, waarschijnlijk hier in Nederland, zou het allemaal werken en lukken. Maar ik ben sinds de laatste maanden... Uh, uh, een beetje de de, de, de Vlaanderen kenner aan het worden van de lage landen van Nederland en uh, in België gaat dat gewoon niet op hè. in België lossen ze dat op andere manier op okay. want dan moet ik ze nageven in dit geval van deze pandaberen ja, ik heb een clipje en luister maar er is een, uh, aan het eind hoor je een oplossing Vlaanderen, twee parken, Chinese op. reuzenpandas gaan definitief naar het dierenpark Pairidaiza en niet naar de Zoo van Antwerpen dat heeft de Chinese premier bevestigd Sorry. aan premier Di Rupo. Die is op bezoek in China. Vlaams minister-president... Hij is heeft gewoon zelf het gehaald, gehaald, gehaald, ...van de premier... Ook, wel, ook zelf ook allemaal he? ...naar de thuisstad van Di Rupo gaan, naar Bergen, en niet naar Antwerpen. Daar zijn ze trouwens zwaar ontgoocheld. Ja, ja. De communautaire discussie over de twee reuzenpandas is beslecht. De Chinese premier heeft aan de eerste minister Edo Dirupo bevestigd dat ze naar Peri zou komen. Het contract is vandaag ondertekend. De Antwerpse zoo grijpt er dus naast. De pandas komen niet naar Antwerpen, ontgoocheld. Ja, de beslissing is gevallen. Wij zijn teleurgesteld, want we hadden ze graag natuurlijk verzorgd en ontvangen. Maar, uh, Ik een Vlaams ja, jammer. Ja, zeker maar... jammer. Vlaams minister Namal reageert, voorzichtig. Alle Applaus. Applaus. Ja, ze vinden Applaus. Opgelost. Ja, ja. dat, dat vind ik wel ongelooflijk, maar ik gaat toch dat een stuk... Maar een stukje doen maken. Dus geef toe, hè. Voor, mijn tweede keer, voor mijn tweede keer in mijn leven dat ik schiet. Tweede keer in mijn leven dat ik schiet? Ja, dus gewoon niet. Ja. Maar ja. Annemie, Annemie doet hem wel iemand er geen ruzie meer krijgen, maar als Arnemie als wil, schiet hij juistje dood. Schiet hij juistje dood mee. juist dood. En, en, en het, sowieso is het een... Uh, nee, ik heb nog... wat? Want het is een dierenweek is het in, uh, in België. Ben je gek op vogels? Mm, nou, niet per se. Je van die mensen die hebben allemaal van die dwerg halsbandpakietjes. halsbandpakketjes. Ja. Maar weet je is, die beesten die ontsnappen ook. Dat zijn zeg, gewoon met, met vleugels. Juist. En die beesten die ontsnappen allemaal uit die hokjes. En, uh, en uh, dan krijg je van die populatie. In België zijn die vogeltjes, die hebben natuurlijk de vogeltjesmarkten. Dat zie je ook in die film met Urbanus, zeg je dat die een vogel maakt. Heb je wel zo gezien? Hector? Nee, niet Hector? Ja, ja. Maar die andere. Oh ja. Uh, Coco's mm -hmm. van help. dan is in het begin is hij een vogelverkoper. Ja, dat klopt. Ja. Bel heeft een gaat dus meer vogeltjes. En dan is een beetje uit de hand gelopen. En nu zitten ze dus met een uh, halsbandpakket erover <lacht> Ja. Ja, ik heb lachen. Zou ik het ermee gooien? Knal maar in. Je hoort het onmiddellijk aan het lawaai, ook hier in Ekeren zit er een grote kolonie halsbandparkieten. Ja, In dit park komen ze elke avond een uur voor zonsondergang een slaapplaats zoeken. Het moment om ze te spotten. Ze zijn knalgroen, bijna fluoriserend groen. Ze hebben een knalrode snavel en de mannetjes hebben een heel uitgesproken rekband. De halsbandparkiet leeft normaal in het Himalaya-gebergte, maar 40 jaar geleden werd er een groep losgelaten in Brussel. In 1975 Brussel, was Brussel. er op het Heizelplateau een uh, melie en uh, De uitbaters van die zoo die, uh, vonden dat Brussel maar grauw en grijs was en uh, vonden dat de stad wat uh, kleur kon gebruiken. en Ze hebben dan niet beter op gevonden om uh, 45 tot 50 halsbandparkieten los te laten in Brussel. De voorbije jaren bleven de parkieten vooral in Brussel. Nu zitten er 10.000 in heel Vlaanderen. Ja, ja. Dat wordt een probleem. <coughs> <coughs> Niks geen probleem. Niet in België. Niet een probleem. Annamie Tuttlebom. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is een video. De Belgische regering is een regering waar nu meer mee te fokken Maar Ik vind het ongelooflijk, maar ook gaat het moeten maken. Dus geef toe, hè? voor mijn tweede keer in mijn leven dat ik schiet. We onderschatten die Belgen, maar we hebben een president die gek die roepen. Dat is wel een kutwaal. Maar die gaat gewoon hoogstpersoonlijk in China een paar pannen weer afhalen. What the fuck, is? En als er ergens iets fout gaat, hebben ze Annemie Tuttelboom ...en die je het licht uit de ogen Nee, schot. Dat is een natuurtalent. Ik vind, het, is was... een, het is niet een maffia, het, het, het leger is gewoon geïnfiltreerd in de regering in België. Daar gaat niemand ooit België mee aanvallen. Nee. Nooit. Ik heb doorstrepen die plannen. Ik ga niet meer redden. Alarmie op de, op, de, op de flanken, van de, op, de, op, de, op de barricades. Ja. van Van afstand. Als, stel als ze nou als pas twee keer geschoten maar stel als ze straks een beetje geoefend heeft. Die ja. geeft er een snijperpistool. Ken je echt, maar dan keer je, je Brussel niet tot op uh, 4,5 kilometer benaderen, hè? Dat lukt je niet. Het is, uh, het is uh, prachtig. Waar de mensen Waar de Waar de mensen de mensen de mensen het Zijstrand, het Oké, okay, terug naar uh, ons zotte, zotte land Tot volgende week Vlaanderen Vrienden In Nederland is er iets nieuws ontstaan, hè? de Marokkanen zijn vergeten de Marokkanen zijn niet meer uh... Marokkanen zijn lief geworden, Marokkanen zijn ingeburgerd Het gaat ook niet meer om de Polen de Polen zijn de Marokkanen ingeburgerd. Doen nog, zeg maar ingeburgerd, geen probleem meer Het zijn nu de Roemenen Kut Roemenen Roemenen Grenzen gaan open voor Roemenen En uh, het is idioot En uh, ik ga het even inleiden met... Maar gaan we ook gaan we binnenkort dus een opsporende verzoekje zien? Weet je wat, je hebt het dus nu al um, met de Polen ook, met de Marokkanen ook, dan gaat het altijd wordt het een beetje, eerst voor die propaganda erin gehoord. Hè? Je had laatst Roemeense uh, uh, zakkenrollers bij de Gay Parade. Je had Roemeense, uh, weet ik veel, die Ja, bankskimmers. Ja, en nu heb je Roemeense laffe daders. Laffe daders. Het is telegraafnieuws, dus dan klopt het. Juweliers in Utrecht worden geteisterd door een Roemeense overvallersbende. Het gaat om twee echtparen die toeslaan als één van hen iets in een openstaande etalage bekijkt. Vooral de plek waar ze de gestolen sieraden verstoppen is opvallend. De Roemenen grijpen dure horloges en stoppen die in een onderbroek. In twee gevallen wisten attente medewerkers de, de lafferdades te vertrouwen. Toch zijn ze nog niet opgepakt. Dat klopt toch eens niet? Hoe kan je nou... Dat zijn toch geen lafferdades? Dat heeft de Telegraaf tv, dat wil ik even zeggen. De Graaf tv noemt iedereen de laffe kopschoppers, de laffe daders, de laffe dit. Maar je, als jij, als jij voor Je ]Yeah, ben niet laf als, als, als je juwelen in je onderbroek gaat stoppen en je krijgt het nog voor elkaar ook, want ze zijn niet opgepakt, dan ben je toch niet laf? Laf ben je, wealth wealth als je, als je, als je als je. Een opa van 70, Weet 80 in elkaar trapt. Als je kruis, kruisraketten schiet op, een, uh, op onschuldige burgers, dan ben je laf. Ja, maar als je een oude opa in elkaar trapt. Als je, weet ik wat, mijn, mijn, mijn, tante, mijn hmm? oude tante, ik heb van 1993, van, van als ze ingebroken en alles gestolen, de ken van hem net getrokken. Dan ja. ben je laf, maar dit is niet laf. Ja, maar we gaan even door op de, ja, laf, dat is, de, ja, dan wilde ik even gewoon even, ja, als, even als inleiding op uh, Wilders presenteert. Wilders protesteert tegen de Roemenen. Oh ja, protesteert, tegen de Roemenen. Het is belachelijk nieuws, maar het is toch een, ja, dat heb ik gehoord. Wij vinden Geertje vaak leuke uitspraken doen. Maar Geertje heeft ook een hele walgelijke, zieke, al. nare. op ik, de heb echt, Met een bord heb je zo bij de Roemeense ambassade. Ja, maar maar eens Hier komt het berichtje. Meneer Wilders, uh, u staat voor de Roemeense ambassade met een brief en een bord. Um, en meneer Ascher is op dit moment aan het spreken met uh, ja. mensen uit die landen... om uh, te zorgen dat er maatregelen worden genomen tegen verdringing op de arbeidsmarkt. Is dat niet voldoende? Nee, natuurlijk is dat niet voldoende. De heer Ascher houdt krokodillentranen. Um, grote woorden, maar hij doet niks. Wat er moet gebeuren, dat is ook wat de meerderheid van de Nederlandse bevolking... zelfs de meerderheid van zijn eigen pvda achterban wil... is dat we de grenzen gesloten houden op 1 januari voor Romeinen en Bulgaren. Vandaar dit bord... Geen toegang staat er ook nog in het Hongaars bij, dus dat zullen ze ongetwijfeld snappen. We hebben in Nederland door premier Rutte, die de belastingen iedere dag verhoogt, zo'n 700.000 werkloos op dit moment. Mensen in de bouw, en de transportsector en andere sectoren vrezen iedere dag opnieuw voor hun baan om opnieuw toch niet werkloos te worden. En ik vind dat je op zo'n moment het, gewoon het domste is wat je kan doen om op 1 januari de grenzen open te zetten voor Roemenen en Bulgaren. Waar honderdduizenden de komende jaren, ik ben ervan overtuigd, de weg naar Duitsland, maar ook naar Nederland zullen weten te vinden. Bovendien vrezen heel veel Nederlanders, hebben ook laten onderzoeken, zo'n driekwart vrezen een groei van de criminaliteit door de Romeinen. Ja, zo, zo gaat het dus een hele tijd door, Aan op een gegeven moment zegt hij het het einde, zegt hij helemaal. En daarom heb ik... Uh... Zal ik even een ding aan die wat be... zal ik hem even even doorheen doen? Hier. Ja, wat hij aan het einde zegt met een man met een snor en een indrukwekkende pet op en iedere grenspaal in Nederland... en houden we ze tegen vanaf 1 januari. Wat staat er eigenlijk in die brief? In die brief, we zullen hem dadelijk ook op onze website zetten... daar staat in heel mooi en netjes Nederlands... ik neem aan dat ze het kunnen vertalen... ongeveer wat ik u net heb gezegd... we hebben heel veel werklozen in Nederland... we hebben geen behoefte aan honderdduizenden Romeinen... we hebben geen behoefte aan een groeiende criminaliteit in Nederland... dus alsjeblieft neem dit bord en deze brief mee naar uw land... En zorg ervoor dat de mensen thuis blijven. Dat. Ga ik, ga ik even, even met met ze Mijn eerste gedachte hierover. Ja. Als ik een Romein was. Dat mm -hmm. is kut. Want dan heb je niet zo'n heel lekker leven als wij hebben. Nee, je niet Boekarest is toch een mooie nou, stad. Ja, oh, dat is allemaal Maar, lekker zei, hoeren, schijn, snoeren, lekker op maar Er zijn meer mensen die hun verhouding hebben. Ja, tuurlijk. Dan gaan de grenzen open. Mm -hmm. Dan mogen ze in één keer mogen ze overal gaan werken. Dus dan mogen ze. En zoals vroeger mensen naar Amerika gingen en het geluk zochten. Wat allemaal we hebben nog steeds eh, eren. En de gelukszoekers. Hier in Nederland. Uh, mensen die gingen naar de gebieden die nog niet bewoond waren. waren gelukszoekers. hoor oh, waren pioniers. Ja. Dan gaan die mensen die daar in die arme omstandigheid zitten. Die gaan naar een ander land toe. Om te proberen het geluk te zoeken. Ja. Zou die naar Nederland gaan? Nou, dat denk ik niet. Want er is hier namelijk nog een hoge werkloosheid. Zoals Geert zelf ook zegt. Ja. En uh, ik denk niet dat ze hierheen gaan. Waarschijnlijk gaan ze naar... Als ze slim zijn, China of, is, weet je wat. of Brazilië. Ja, waar ergens werk is. Ergens waar werk is. En waar ook. Uh, uh, hier is niet zo heel veel mee te halen, Want we kunnen wel net worden alsof het, wij het grote lui-lekker land zijn. Ja. Maar daar zijn we niet meer. Ja, een ander ding is, uh, al die Polen. En eerst uh, de Marokkanen een paar uh, 20, 30 jaar terug. En uh, wat nu de Polen en straks de Roemenen gaan doen, die wel komen. ...is het werk wat de Nederlanders verdomme om te doen. Hè? Dat zijn de banen die nu ook open staan. Die staan nu open. Dus, dus als je die baan graag wil... Hele... Dan, ...dan moet je nou gaan solliciteren. Er zijn 700.000 werklozen... Eh, ...maar niemand wil die baan. Daar hebben ze dan gastarbeiders voor nodig. Dat is goed voor de economie. Maar Geert die maakt er een populistisch praatje van... ...en die, die probeert weer even lekkere racisme uit te lokken. Ja. en alles. Dat is gewoon een walgelijke wens soms. Van. Maar wat maar, maar, we wel, wel, wel, wel, wel, wel, al eerder gezegd hebben... ...hij brengt het wel goed, joh oh ja, hij kan, dit kan niet. Zijn boodschap is walgelijk, maar zijn manier van, als je politiek als een soort, zoals ik het tegenwoordig zie, maar als een, stel ik je liegende teringleiders die maar probeert persoonlijk niet te Maar goed, het is toch op tv, dus het is een filmpje, ja. dan, dan is hij wel de leukste acteur in de serie, ja toch? Heb jij nog uh, dingetjes die we moeten bespreken? Ik heb hier, uh, mag ik de klep even zien? Dan nog wel iets. Ja ik ook maar, we zitten al uh, bijna over de, over de tijd heen. Ik wil even uh, één laatste dingetje nog. Wil ik, uh, wij hebben uh, wederom, uh, we hadden in, de, in een van onze eerste shows hadden we uh, onze excuses aan Suriname. Hè? Ja. En uh, dan hadden we daarna, je, ik, ik moet je weer terugluisteren uh, op YouTube met Daisy. Die uh, willen we gaan we ver, vergeven, gaan we ze vergeven. Dat was allemaal nog heel erg leuk. Maar inmiddels zijn we een beetje doorgeslagen misschien in het excuses aanmaken, want we hebben al uh, een paar jaar geleden hebben we excuses gemaakt. ...aan de slachtoffers van Sagaredé, de, na de Tweede Wereldoorlog toen ze daar het dorp helemaal afgeslacht hebben. Hmm. En nu bieden ze weer excuses aan, maar daar zit eigenlijk niemand meer op te wachten. Ook de Indonesiërs niet meer. Een zaaltje in het Nederlands cultureel centrum van Jakarta vult zich langzaam met mensen. De meeste werken voor de ambassade, de meeste anderen zijn journalisten.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 ...in Jakarta, zonder de weduwe. <laughs> niet alleen de weduwe ontbreken vandaag. We zijn het al een ziek land. Er was eigenlijk buiten de delegatie van Sulawesi niemand aanwezig... ...om de brede excuses in ontvangst te nemen. Oh, de Indonesische regering is uiteraard op de hoogte van uh, de ceremonie... ...die vandaag uh, heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, en uiteraard is, is een en ander ook met hen doorgesproken. Indonesië ontbreekt dus bewust. Het wil hier niet bij zijn...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 Brede excuses. En Brede excuses. Er is tevens sprake binnen van de excuses aan de weduwe in, in Zuid-Sulawezig. Brede excuses, maar zonder publiek vallen het toch een beetje tegen. Dus gaat de ambassadeur het volgende week opnieuw proberen. Op Sulawesi. Ik ga zelf naar de weduwe toe. Ik ga volgende week. Ga zelf mij. Uh, heb mijn... ik een ontmoeting oh. met de weduwe en familie uh, in Zuid-Sulawezig. Oh, maar nou, dan toch gek. de vraag blijft hangen. ...had dat niet meteen gekund. Dus hij, een, hij gaat excuses aanbieden aan de weduwe. Dat doet hij in Jakarta. Maar die weduwe zijn al zo oud en stok bijna dood... ...dat ze niet meer naar Jakarta kunnen. Dus gaat hij volgende week nog een keer excuses aanbieden. De... Had ze dan misschien die, die excuses gewoon gelijk in Sulawesi kunnen doen? Ja, en en, en Indonesië bijvoorbeeld. Die ook zegt van joh, dat is al zo lang geleden... En, uh, het Al niet meteen Johan van Olden-Barneveld excuses krijgen. Ja, maar Indonesiërs, zelfs Indonesiërs die die excuses horen te krijgen, die zeggen wel: joh, zitten er niemand te wachten? En al die landen waar we geplunderd hebben met de VOC, ook even meteen allemaal in één keer. Boom. Ja, nee, Zijn we er vanaf? Nee, we moeten ons taakje gewoon spelen. Schuldgevoel, hè? Dit is onze korte geschiedenis. Oh, En we hebben belangetjes, hè? Wat een. Ja, het is gewoon echt. Al die berichten weer, het komt toch elke keer opnieuw dan we echt. ...naar land zijn qua, zijn mee, qua uh, onze zogenaamde leiders. Ja. En dan heb ik het niet over het, ja, ook over het volk die, die erin meegaat hoor. Want daar word ik ook een beetje ziekelijk van. Mensen die nog steeds hierin meegaan in deze bullcrap. Ja. Kom op mensen. Is... Open een keer. Ja, want dit is gewoon ziek. Dit is gewoon echt ziek. Dat, dat, dat, weet je, dat hele verhaal wat ik straks ook uh, had, weet je wel. Uh, alles. Het is gewoon ziek wat we doen. We zijn echt ziek. Nou, ja. Dan gaan je we een weekje die ziekte gaan bekijken Mick. Ja, ik ga gewoon de afs afsluitclip er in de erin gooien. Wie hebben we deze week? <laughs> we hebben een keer wat anders. We hebben een beetje oude lullenmuziek elke keer. Ja, ja. En nu hebben we wat weer modernes. En eh, uh, Het is de South Park Coalition. Coalition. Houston, Texas. Oh. Boy. Boy. En... Dit is uh, I just step, boy. Ik hou van hiphop en hiphop is verkracht de laatste 20 jaar. Uh, alles wat je op de tv en radio hoort is geen hiphop. Uh, Little Wayne. Uh, al die bullcrap, Jay-Z, uh, al die fucking wankers moeten gewoon een keer oprotten. Uh, de echte hiphop was uh, protestmuziek. En uh, met informeren van mensen en natuurlijk de dagelijkse belevenissen in de ghetto. Ja. Dat was hiphop en dat is hiphop nog steeds, heel sporadisch, met groepen zoals de SPC. Uh, dit nummer, mensen kunnen het waarschijnlijk niet uh, helemaal luisteren uh, omdat wij er doorheen lullen en omdat ze nogal rappen. Uh, maar kijk een keer de lyrics naar van dit nummer. Dit nummer heet Espionage. En uh, dit soort mensen die, die vertellen namelijk, het gaat erover dat dit nummer is uit 2004. En het gaat erover dat ze uh, erachter gekomen zijn dat de CIA uh, toen al uh, hun ghetto's bespioneerde, infiltreerde crack introduceerde om de ghetto's uit te schakelen. Yeah. En het, uh, de, de rode lijn is van dat ze door hebben en dat ze de scheid aan hebben. En als ze nog verder komen, dat het een oorlog is. Ja, nou, en dit is ook de reden waarom ik altijd tegen mensen zeg die geloven in FEMA camps en zo en al die shit in Amerika. Dat gaat er niet komen. Want uh, dit soort mensen en dit soort hele wijken en hele gemeenschappen van ghetto's en alles, uh, die zijn bewapend, die hebben guns en die vechten terug. En die zijn allemaal uh, turtleboompjes. Ja. Schiet en, en die schieten je gewoon kapot als moed. Maar wel, mijn rode draad is dat hiphop gaat daar niet over. En hiphop is meer dit en het is gewoon lekker om te luisteren. <laughs> Wat draai. je. Als je me helemaal wil luisteren je en je wil er geen geloofd aan Trek er van een uh, pirate bij. <laughs> ja, spionage. sleep motherfuckers in my Je take taking pictures of me. Trouwens, zal zullen niet meer luisteren. Maar om een of andere reden heeft YouTube om een rechte kwestie. Hebben ze uh, de laatste paar afleveringen van deze show uh, niet op mobiele apparaten beschikbaar gemaakt. Maar het kan wel op Android. Maar dan moet je zoeken naar een... Uh... Je kunt de show op je Android-apparaat luisteren, maar dan moet je zoeken naar een... Media speler of een uh, Explorer met flash ondersteuning. Dan kun je namelijk de filmpjes nog kijken. Oh, wacht even, het kan ook ergens anders aan liggen dan? Ja. Uh, youtube heeft een test met uh, html in plaats van uh, uh, flash en die side, that this, that yeah. Yeah. hier En ik kan wel alle andere filmpjes. Ja, maar dat is toch sporadisch. Dus daar heb je een instelling dat het soms omleeft. meedoet. Maar goede oplossing. Ja. Get a red chair from a tech team for fucking with B. I sneak in weaselly behind the scene, behind the whole team. And while y'all eyeing my team, I'm practicing with scopes and beams Get the medicine with a lead, hit your head out dead. D a dead. i in a bed. Fuck y'all niggas, y'all heard what I said. I be 20 by the life in a hospital bed. Have your socks turn red from the bloodshed. The shell could what not be found. <laughs> Revolver spun around. Three ways to kill you clowns. Lay it down when I spit around for my town. Come around and get ground by the black folk pound. I got a clip that's the thickest. And a Nicole Smith's hip Start a blast through your last elastic. SB I. Ja. Fuck the motherfucking kaart! Ja, dit, dit is nou wat hip-hop moet zijn en was. Ja, verhaal. Wow. Dit is niet wat je. Dit hebben jullie nog nooit gehoord. Belgen misschien niet sporadisch iemand die het wel luistert. Kinderschap gaat gewoon door niet van die zanktiepletjes, niet van die, van, die, van, die, van die opgedirkte kutjes die er helemaal op te blijven, geen mooie tieten, auto's. nee, ja. Mocht je nog een paar hebben, jullie, uh, jullie mailen al massaal. Dus ja. Ben er zijn best wel een paar bij. Ja, ja kan dat dezelfde plek van meer dezelfde plek meer. En, uh, ja, we doen ons best om het te beantwoorden uh, het kan misschien niet langer duren uh, als het druk is maar <laughs> ja, Aan alle, fa alle fan mails Heeft er is nog niemand gemeld we Ka krijgen wel eens mails dat ik de duivel ben Of net niet live nee niet, nee, ja, mijn eigen zijn adres. Net niet live met niet live.nl hebben nog een mail gehad, want die krijg ik ook. Die worden naar mij gescct, maar er is nog niks binnengekomen. Dus ook als je niks te mailen hebt, misschien is het wel Zou iemand een keer een mailtje willen sturen, gewoon om te kijken of het werkt? Ja, ik heb een keer naar mezelf ook te mailen. Dat werkt wel. Dan kijk je gewoon... En dan staat er gewoon, ja, doe is een test. Kijk, wil je geen geld betalen? Alla. We weten dat er mensen zijn die luisteren. Je kunt wel enigszins even laten weten waar je er bent. Dat kost toch niks, een mailtje. gewoon zeggen van... Ik vind jullie kut, of, of ik ja, dat vind het, of he? vind het leuk. Ja, het kost niks, het is gratis e-mail, een e ja. beetje schurftige maar ja. wij doen jullie, iedere week nog een het <laughs> best. En jullie in Vlaanderen, hebben jullie hebben ook gewoon euro's. Ja, En we weten dat jullie er zijn, we hebben Google Analytics ja. en we hebben jullie gezien. In Mechelen. Maas Mechelen. Maas Mechelen. Ik weet niet of het verschil is met Mechelen. IJsseke? Maar... Ja. Dat, ja. Ja. <laughs> dat, <laughs> dat <laughs> zei je al. James <laughs> Google, where <laughs> is yeah. the you? Yeah. I'm going to break it later, I'm better walk, to die, trying. You know I'll be the first in line. The rhymes are right in sight. A mastermind I find. Every time that I pick up the line. They wanna to listen to my conversation all in the time. And blame it on the world on terror. But the real terrorists sitting looking in yeah, the playhouse. Way. Right. In the same government and blame the war Iraq. Is the same government and hook the streets crack. Follow me. Dat, was nou, dat, cool. dat soort dingen zeggen ze in de echte hiphop hop waar de nooit op de radio. Had. De waarheid. En zoals wij trachten te doen. Trachten te doen. Te doen. Te doen. We zijn nog steeds bereid om, om uh, iemand op een reis naar de uh, maskers op het moment misschien. Even niet willen. Nee, maar we zouden nog wel eens een snuiteretje willen opzoeken of zo. Nou, nog steeds. Maar, uh, naar de dinges, en uh, wat nog steeds leuk. Wij zitten nu niet meer op die airport. Echt gewoon rustig in, dat doet je zo. Ja, gewoon even lekker naar uh, paard rijden, met Poetin. Ja. Of naar. Nee. Ding is Great Barrier Reef, wil ik ook steeds zeggen. Ja. Ja. Kijk, ze echt gebonden dit op. Zodat we dat dood is. Ja. ja, dat kunnen we niet. Nee. En we verwachten niet dat één iemand het hele bedrag betaalt. Kom op joh. Jullie luisteren al, al maanden lang naar deze show, dus tegen tijd, in. Eén rijke Vlaam is goed. Ja, maar het kan ook zijn dat gewoon een aantal mensen een klein bedragje overmaken. Je hebt Paypal en je denkt: ach, 80 cent. Ja, maak je wel. Kijk eens ons het werkt. Ja. Dat we vanuit de min komen. Ja. ja. Ja. Oh ja, bedankt mensen. Die, ja. die nog steeds luisteren. Die, die denken van oh, wat de kut kutmuziek van die Mickey. Maar als jij dan nog luistert, dan uh, vind je echt knap. Ja. Heel knap. Nee, dan zou show. je een lintje moeten krijgen. Als je, als je nu dit hoort, moet je ons een mailtje sturen en zeggen dat je gehoord hebt een codewoord. Wat is ons code woord? Moet je moet het code wordt zeggen. Uh, Reposteeltje. Repelsteeltje. Stuur ons een mail met repelsteeltje. we dragen je voor een lezing. Ja, je komt op de Wall of Fame op onze ja. site. Mo ja, echt. Ja, we maken op de site een Wall of Fame maken van luisteraars. Ja. Hang jij als eerst op. Repelsteeltje moet je dan mede. En dan kom je met je eigen tekst erop. Oh, we zijn al door de tuning. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC mentaliteit.